Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter, Yoshi en Jurien. En Mijn naam is Johan. Ja, we gaan het zo meteen met Yoshi heel even hebben over de Lieberlandconferentie. Ergens halverwege de uitzending. En we hebben halverwege de uitzending ook nog een liedje van Lenteman, die hij vorige week had beloofd. En dat is een liedje over het basisinkomen. Dat zal hij samen met Henk doen. Het komt, uh, ja, later in de uitzending uh, kun je dat beluisteren. En uh, ja, goed, we beginnen eerst even met goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, laten we gewoon beginnen met de, de bitcoins, want die hebben een heel leuk piekmomentje gehad deze week. Uh, vorige week zaten ze nog op de, ik doe het even in dollars hoor, op de, ja, 8000 dollar. En ze hebben de 97 100 dollars uh, gehaald... ...maar uh, ja, uiteindelijk weer uh, flink gezakt... Ze zitten nou weer uh, bijna een ja, paar honderd uh, dollars lager... ...en in, uh, dat is even kijken hoor... dollars zie ik hier staan... Het dat is in uh, eurotjes is dat uh, 7444 uh, euro... ...de andere cryptos die uh, hebben ook allemaal uh, flink lopen pieken... ...maar zijn ook allemaal nu in de rode cijfers uh, gedoken... ...het is gewoon één grote bloedbad... Dus uh, ja, beste mensen, dat betekent uh, een leuk momentje om te gaan shoppen. Uh, ja, Peter, hoe heeft goud het gedaan? Goud is 1334 dollars per ounce vandaag. En hij uh, nee, heeft even een klop gehad toen de dollar wat sterker werd. Omdat uh, ja, er werd wat uh, geroepen over de olieprijs te hoog was. En dat uh, ja, de dollar zijn uh, ja, de hele tijd uh, gedumpt. Maar ja, af en toe krijg je dan dat mensen iets te enthousiast verkopen. En dan krijg je een terugslag wordt de dollar weer wat sterker en dan zakken de grondstoffen weer wel terug. Dus uh, ja, goud naar, uh, was even teruggezakt, maar is er gelijk weer omhoog aan het gaan, 1334. Uh, en olie is 67,79 uh, dollar per vat. Ja, dan gaan we even naar de marijuane index Die staat op uh, dit moment uh, op uh, 245 punten. Hij heeft een piekje gehad van 280 punten, ja. Dan gaan we nog even naar de staatsschuldmeter. Die staat op uh, 482,5 miljard in het rood. Nee, goed, dan gaan we nu even naar het nieuws toe. Uh, voordat we met nieuws beginnen, uh, Jurien, jij wilde nog iets vertellen over iets wat jou uh, dwars zat, hè? Je had iets over dat de beïnvloeding van het nieuws. Ja, ja, dat. Uh... Ja, dat doen wij toch ook eigenlijk een beetje hier bij Vrijdags Radio. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja maar uh, Olongren en, uh, en, en, en, en het kabinet is al enige tijd be geleden begonnen met een, een, een ware campagne tegen alle handen vormen van buitenlandse beïnvloeding. En dat is nog iets anders als uh, als, als nepnieuws. Maar het komt er eigenlijk op neer dat uh, mensen uit het buitenland mensen in Nederland willen beïnvloeden. Of in, in Amerika speelt het natuurlijk ook. Uh, hè, dan uh, beweren de Clintons dat, uh, dat uh, Trump er is dankzij uh, de Russen. Ja, ja, met concrete bewijzen hebben ze nooit kunnen leveren, natuurlijk. Ja, nou, daar heb je allerhande vormen: hè. De, de, het gaat om uh, Russen, uh, Chinezen. Maar recent uh, hebben, ze, hebben ze wat slims uh, be be bedacht, want het gaat nu over buitenlandse beïnvloeding door sheiks, dus door, uh, door moslims. Ja, ja, die financieren moskeeën. Die financieren moskeeën inderdaad. Ja, net zoals als dat de Vaticaan, dat een land is, <laughs> uh, die financieren bepaalde kerken hier in Nederland. Ja, en daar kunnen natuurlijk ongewenste dingen tussen zitten. Dus het is wel goed dat journalisten daar kijken. Maar achterliggend komt het iedere keer erop neer. Uh, hè, als, je, als je puur kijkt naar wat, wat, wat, wat beleidsmakers met het nieuws uh, gaan doen. komt het er keer op keer op neer dat de overheid uh, iets moet verbieden of dat die iets moet uh, tegenhouden. Ja, ze, ze kijken geloof ik naar de wettelijke middelen die er zijn om iets te kunnen tegenhouden. überhaupt. Maar ja, het gaat alleen tegen de vrijheid van godsdienst. Hè? Dus ze kunnen niet veel doen, denk ik. Ja, maar ja, je moet inderdaad... Het, het, is, het is breder dan alleen, alle, alle, alleen die godshuizen. Hè? Het, het, gaat, het gaat er natuurlijk om dat, uh, dat als je dit uh, lang en vaak genoeg roept... Dat je dan op enig moment, dan kun je inderdaad uh, zeggen, nou, hè, in verband met uh, dat de Russen nu zo gevaarlijk zijn, en in verband met de Chinezen, met het rode en het gele gevaar, en in verband met uh, uh, terrorisme, uh, ja, om, omdat het nu zo, uh, om, omdat er nu zoveel speelt, zijn we genoodzaakt om extra maatregelen te nemen. Hè? Net, net zoals met het Oekraïne-verdrag, uiteindelijk zou Rutte nou, dat Oekraïne-verdrag, dat moet ik nu wel tekenen. Want de Russen, hè? dus ja. Uh, uh, uh. En, en, en dat dreigt natuurlijk een beetje als, als uh, buitenlandse be beïnvloeding in allerhande soorten en maten. Uh, ja, als, als uh, steeds maar weer opnieuw als een, een, een gevaar uh, wordt uh, gepredikt. Omdat ja, op, op ene moment dan heb je natuurlijk uh, dan heb je de poppen aan het, uh, aan het dansen. En dan gaan beleidsmakers er ook echt iets uh, mee doen. Nou ja, over dreigen gesproken uh, heb ik hier nog een bericht liggen. Dreig heeft geen zin in de, in de pensioendiscussie. Ja, dat is minister Koolmees van Financiën. En die zegt dat staat boven de. Koolmees laat de polder met rust. leiden. heel bijzonder als een minister de onderdaan met rust laat. En hij zegt dat, ze, dat hij geen deadline gaat opleggen in de pensioendiscussie om tot een akkoord te komen. En de DCZ zegt dat dat geen zin heeft. En hij sprak maandag op het congres met Pensioenbond ABP, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds van Ambtenaren. En het is natuurlijk wel raar dat dreigen geen zin heeft in pensioendiscussie, want het hele pensioenstelsel is op dreigen gebaseerd. Want je moet verplicht deelnemen aan zo'n pensioenfonds. En uh, ja, het is ook een enige manier om wat van je bruto slag uit te geven voordat de belasting eraf is. Dus er zijn allerlei. Er steken overal dolken en pistolen uit het hele pensioenstelsel. Je hebt een A-factor, je mag niet meer pensioen opbouwen dan je A-factor en je bestedingsruimte en weet ik veel hoe het eenmaal allemaal heet. Dus uh, ja, het staat stijf van de, van de geweld en dan zegt hij, nee, dreigen heeft geen zin in de pensioendiscussie. Maar dat is zijn baan, is gewoon dreigen. En ook de manier waarop dit neergezet wordt in dit artikel, ik zeg propaganda, het telegraaf trouwens, staat dan, hij liet zich niet verleiden om de sociale partners een tijdschema op te leggen in de zich al jaren voortslevende discussie over een nieuw pensioenstelsel... dat beter aansluit op de veranderende en veel flexibele arbeidsmarkt. Dus hij liet zich niet verleiden om, een, om iets op te leggen. Maar die zit alleen al. Dus het, het geeft aan dat het geweld van de minister, om iets op te leggen dus... daar moet je hem toe verleiden. Hij doet dat, hij doet dat liever niet, maar... Ja, allemaal. Alle onderdanen proberen de minister te verleiden om iets op te leggen aan ze. Dat, dat staat daar eigenlijk. En een stukje verder staat het weer, dat weer. De minister liet zich ook niet verleiden om iets los te laten over de vorderingen in het overleg tussen werkgevers en werknemers. Dus uh, het is een en al verleiding tussen de met, uh, met de minister. Dat, uh, ja, dat is natuurlijk een, het, het is een taalgebruik. Het zijn taalzinnetjes uh, die de zaak heel erg verhullen. Als je het gewoon zou opschrijven zoals het in elkaar zit. Dan, uh, ja, dan wordt het gewoon gelijk een mafiozie. Maar dat, uh, uh, dat wordt allemaal om Heel vaak gebruiken ze bij de overheid. Gebruiken ze woorden uit de vrije markt. Te, tot een akkoord komen bijvoorbeeld. Maar een akkoord is een, is een vrijwillige overeenkomst tussen twee partijen. En omgekeerd ook heel vaak in het bedrijfsleven. wordt ook heel vaak taal gebruikt. Uit uh, een soort oorlogstaal. Uh, te de degens kruisen over dit onderwerp of zo. Of uh, yeah, bullet points. Vrijandige uh, over. Ja, de, er worden heel vaak termen in de vrije markt gebruikt uit, uh, uit de, de, de oorlogsindustrie, zeg maar. En in de oorlogsindustrie wordt het uh, net gedaan alsof, alsof het een soort vrije markt is. Maar ja, in ieder geval, het uh, pensioen wordt niet veranderd. Uh, er wordt, wordt geen deadline opgelegd. Want een van de kwesties, zoals bijvoorbeeld zware beroepen, dat uh, zeggen ze, ja, zware beroepen, die kunnen niet doorwerken tot hun 70 of zo. Je kan geen straten maken op je 70 te zijn. Maar die pensioenbedrijven zeggen, ja, wij kunnen niet bepalen wat een zwaar beroep is. Ja, uh, sowieso, dit zou veel makkelijker zijn als je gewoon wat mocht sparen. Hè? Want je, je, ja, in Nederland uh, is natuurlijk sparen is taboe. Als het een beetje te hoog wordt, beginnen ze gelijk een uh, rendement, virtueel rendement, door te breken en te belasten. En eigenlijk, het hele Keynesiaanse verhaal is altijd, schulden maken is goed, schulden maken en consumeren. Dat, dat moet je doen voor een goede economie. Maar zodra je gaat sparen of oppotten of zo, ja, dat is heel fout. Ja, dan krijg je geen mensen die pensioenen uh, verzamelen. Gewoon mensen die zelf gaan beleggen en zo. Ja, maar dan gaat de overheid wel een, een virtueel rendement berekenen en daarover belasten. Dus, uh, ja, dus, ik bedoel, zwart sparen heb je. Als je, als je het uh, in het uh, buitenland neerzet en dat niet meldt, dan heet dat zwart sparen. Dat is een, een, een grote taboe. Ja. En, uh, ja, je hebt geen centenrente ergens, maar uh, ja, zwart sparen is nog steeds een taboe. Dus uh, ja, zwaar, sparen is over het algemeen, dan wordt het gezien bij Keynesiaanse economen als iets slechts. Daardoor gaat het allemaal mis, want dat houdt de consumptie op. En ze zien de rol van investeringen niet zo. Sparen gaat natuurlijk normaal ge, ge, gepaard met investeren. Als er meer behoefte aan investeren is, gaat de rente omhoog. Dan gaan mensen minder uitgeven en dan gaan ze geld... Uh, op de spaarbank zetten voor die hogere rente. En die bank die gaat het dan aan bedrijven uitgeven om nieuwe producten te ontwikkelen. En dat is eigenlijk de cyclus waar de maal in zit. Dus de ondernemer merkt dat zijn spullen niet meer in de goed in de markt liggen. Worden niet goed verkocht. Dus die denkt ik moet iets nieuws, uh, nieuws gaan ontwikkelen. Daarvoor heb ik investeringen nodig. En tegelijkertijd gaat de consument die stopt met zijn spullen kopen. Want dat is inderdaad, ik ondernemer heeft goed gezien. Dat de consument niet meer geïnteresseerd is in zijn bijvoorbeeld, uh, de nieuwe keuken of zo. Dus die consument die spaart het geld uit. Het gaat via de spaarbank weer naar die keukenboer toe. En die gaat een nieuwe keuken ervan ontwikkelen. In de hoop dat hij die, die wel kan verkopen. En als die nieuwe keuken ontwikkeld is. Dan kan de consument geld van zijn spaarrekening ophalen. En de nieuwe keuken kopen. Dus Zo zit de zit rentestand die zorgt dat mensen juist meer gaan consumeren. Of meer gaan sparen. En dat ondernemers meer gaan investeren. Of juist meer gaan, uh, minder gaan investeren. En uh, ja, dus er zit een heel mooi mechanisme dat dat normaal in, uh, in evenwicht houdt. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel erg verstoord als de centrale bank een hele hoop geld drukt, Want dan gaan de rentes heel erg omlaag. Dan denken enerzijds, denken, ondernemers denken dan van, oh de rente is laag. Dus de dus mensen zijn aan het sparen. Dus ik, dus ik kan mooi investeren, want de rente is toch laag. Dus die gaan investeren voor een denkbeeldige toekomstige vraag. Voor als, als mensen al het spaargeld weer op gaan nemen uit de bank. Maar als hij dan klaar is met zijn investeringen en hij denkt van nou, nou, nou kunnen die, uh, die spaarders, die kunnen mijn nieuwe spulletjes kopen. Dan blijkt dat die spaarders helemaal niet bestaan, dat die ook allemaal geleend hebben. Want iedereen was aan het lenen uit de drukpers. Dus uh, ja, omdat iedereen schulden aanging, uh, is het geen wat het normaal in een vrije economie zou een verschuiving zijn. Geld gaat van de spaarders naar de ondernemer toe, die, naar de investeerders toe eigenlijk en daarna weer terug. Maar nu gaat het geld vanuit de centrale bank zowel naar de ondernemers toe. Die denken, nou, ik, ik zie een lage rente, dus ik ga investeren. En de consument die denkt, oh, ik zie een lage rente, dus ik ga consumeren. Dus er wordt aan de ene kant geïnvesteerd voor toekomstige vraag die er niet is. En aan de andere kant wordt er geconsumeerd. En dat, uh, ja, dat, dat zorgt ervoor dat als de waarheid dan boven tafel komt... en de ondernemer wil zijn nieuwe keuken gaan verkopen aan de consument... Ja, dan loopt het helemaal spaak. En dan krijg je een crisis en een liquidatie... Want hij heeft die schulden aangegaan. In de, in de veronderstelling dat hij die keukens kan verkopen. Maar er zijn helemaal geen klanten voor zijn keukens. Want die zijn ook allemaal dik, dik in de schulden. Dus dan... Uh... Ja, dan uh, gaat zijn zaak failliet. En uh, dat zie je dan. Uh, dat is de bust eigenlijk. Hè. Dus eerst krijg je de boom. Alle prijzen gaan omhoog. Omdat het over geld gedrukt wordt. En dan de bust, Omdat blijkt dat er helemaal niemand is die wat gespaard heeft. Dan uh, is er eigenlijk niet, geen koper. Dat zagen we bij de laatste crisis natuurlijk. Hè, dat uh, in Stortenhuizenmarkt. Dat ook uh, heel veel andere bedrijven. die er uh, ook in meegingen. Met... Ja, er is meestal één sector. die het hard voor te kiezen krijgt. En de Oostenrijkse School van de Economie. die zegt dan. dat het te maken heeft met. Uh, met de structuur van productie. Dus uh, als je een hele lage rente hebt, dan worden projecten uit de kast gehaald die heel kapitaal intensief zijn. Bijvoorbeeld een stuwdam of zo, of een mijn aanleggen. Of vooral heel veel uh, ja, hele kapitaal intensieve, zware projecten. Die, uh, die, die liggen te wachten eigenlijk totdat de rente keer heel laag is. Oftewel tot er heel veel geld beschikbaar is van spaarders. En dan, ga, dan willen ze dat doen. Dus eigenlijk op een goedkoop moment willen ze zo'n stuwdam bouwen bijvoorbeeld. En uh, wat je ziet als er heel veel geld gedrukt wordt, dan lijkt het net of zo'n moment is aangebroken. En dan, gaat, dan gaan die, uh, juist in die hele zware sectoren worden er grote investeringen gedaan, die, ja, die eigenlijk verkeerd zijn, omdat uh, ja, dat geld er eigenlijk niet is. Die, die extra resources zijn er niet. Dus dat betekent dat, dat ja, de hoeveelheid zakken cement bijvoorbeeld is niet toegenomen. En als zowel de consument als de, als de producent... Allebei die straks willen hebben, dan moet de prijs omhoog. Dus door, door al dat geld wordt die prijs omhoog geboden. En dan kan die hele stuw dan niet afgemaakt worden, of die wordt veel duurder dan gepland. En dan, uh, dan krijg je dus vooral daar de harde klappen. In, die, in de, in de, in de kapitaalintensieve sector waar veel met schuld gefinancierd is. En dat is, uh, ja, het zijn ook huizen natuurlijk. Dat ook typisch iets wat met een hypotheek gefinancierd wordt. Ja, nee, goed, dan heb ik hier ook nog een bericht liggen. De Belastingdienst die is niet bang voor. Kogels. Ja, dat is een bijzonder bericht. Hè? Ja, he, he, hoezo hebben ze dan kogels uh, voor de kiezer gekregen dan? Ja, wat moet je zeggen? Uh, ze zijn bang voor kogels. Hè? Dus uh, ja, er zal ongetwijfeld een reden zijn voor, uh, voor uh, angst. Oké. Okay. Ja, ik lees hier dat een nieuwe gemeentelijke ombudsman. Ik wist niet dat je die had, maar die heb je. Uh, de nieuwe gemeentelijke ombudsman uh, Arre Zuurmond is enorm geschrokken van de houding van de Belastingdienst ten opzichte van uh, ondernemers van het Leidse plein. Uh, de dienst heeft aangegeven daar niet te komen vanwege angst. Oké. Okay. Mm -hmm. Maar goed, wat is er allemaal gebeurd dan? Nou ja, daar zitten allemaal horeca-ondernemers, hè? Ja. Yeah. En, uh, nou ja, zij gaan ervan uit dat, dat, nogal, dat daar nogal zware boeven tussen zitten, want ze durven daar niet zonder kogelvrij vest uh, rond te lopen. Oké. Okay. Ja, hoe moet ik het zeggen? Je hebt inderdaad, je hebt wel eens een afrekening in uh, Amsterdam in het uh, criminele circuit. Ik weet niet, heeft daar ooit eens een belastinginspecteur tussen gezeten bij al die, uh, al die afrekeningen? Ja, goed, ik denk dat die mensen niet zo blij zijn sowieso met de belastingdienst, maar... in, in ieder geval, ja, ze hebben het dan over die procedure. Die is er natuurlijk al lang, dus die werkt kennelijk dan ook niet. Als een horeca-ondernemer niet deugt, dan, uh, dan gaan er gelijk planken voor de, voor de ramen. Als iemand uh, uh, een wietkwekerij uh, op zolder heeft, dan, uh, ja, dan, dan dat, dat, dat valt daar ook onder. In, in, in, in principe wordt er een hele hoop geïnvesteerd in het onderbedwang krijgen van de horeca. Dus al die maatregelen die natuurlijk ook heel veel geld kosten, die, uh, ja, die zijn al genomen. En dan nog beweren ze dat ze kogelvrije vesten nodig hebben om daar, uh, ja, om daar uh, naartoe te gaan. En dan zeggen ze, ja ongekend zorgelijk, de overheid mag nooit buigen voor dreiging. Dit vraagt om een deltaplan voor de binnenstad, zegt het CDA. Een deltaplan, hè, dus ook weer iets wat, uh, wat, wat miljoenen gaat kosten. Ja, dus dan moet er nog meer belasting geëist worden... waardoor de ondernemers nog bozer worden. Ja. Nou, ik, ik, het, ja, het, het, het gaat natuurlijk ook vooral om uitgaven. Dus, dus ja, la, laten we vooropstellen... Al die, uh, al die bedrijven daar op het Leidseplein... die staan ongetwijfeld ingeschreven bij de Kamer voor Koophandel... Uh, al die ondernemingen die zullen ook ongetwijfeld uh, belasting uh, betalen in meer of mindere mate. Omdat het, uh, omdat het horecaondernemers zijn. Uh, hey, ik, ik, als, als, als je biertje gaat drinken dan betaal je meestal met uh, contanten. Uh, dus wil je die horecaondernemers uh, controleren. Dan zul je al die stuivers en kwartjes moeten tellen die daarin die... Uh in die, uh, in, in die la uh, zitten en dat zal ongetwijfeld op een, uh, op, op een bepaalde dag uh, goed, uh, goed zijn. Maar als je dan ziet, hè, je hebt het over een heel delta-plan, je hebt het over strenge bebop-procedures, je hebt het over, uh, nou, over, over mensen die daar uh, in, ken, kennelijk in kogelvrije vesten moeten rondlopen. Uh, ja, op, op enig moment dan wegen natuurlijk al die kosten, die wegen niet op tegen de baten. En dat is, dat is het grote probleem, hè. Want ze hebben het over zwart werken. Nou, ja, goed. Ja, het is uh, zo dat voor um, Voreca Nederland uh, staat geen van die bedrijven ingeschreven bij de grote banken. Maar goed, er zijn natuurlijk wel geldstromen, er wordt geld verdiend daar en er uh, worden salaris uitbetaald. Maar het is niet duidelijk uh, via welke banken dat gaat. Uh, staat hier. Nou ja, dat, dat, dat, dat is natuurlijk ook bijzonder vaag. Ja. In mijn ogen, als je, als je nu kijkt naar het reguliere financiële hand, handelsverkeer, dan wordt alles zo goed gecontroleerd dat dat ook een beetje onzinnig is. Ik bedoel, als jij uh, he, je, op, op een of andere moment dan zit die kassa vol. Dan moet, dan moet dat geld ergens naar worden toegebracht. He? Dus dat wordt, dat wordt ergens gestort. Nou, dat gaat niet in een auto en, uh, naar, uh, naar, naar, naar, naar een of andere bananenrepubliek. Ze gaan echt, die horecaondernemers, die rijden niet eventjes naar Zimbabwe toe om dat te storten. Dus zeer waarschijnlijk komt dat dan terecht bij een bank... Nou, en vervolgens dan zijn er allemaal in verband met uh, de, uh, de klantregels en dergelijke. Ja, dan, dan, dan, is, dat, dan is dat te verifiëren voor de, voor de overheid. Dus ja, wat dat betreft denk ik ook dat het, dat het, dat het voor een groot deel gezeur is. En de twee voorbeelden uh, die ze noemen, zwart werken. Nou, allereerst, uh, het Leidseplein is een van de bekendste, ja, of, of is, een, is, een heel, is een heel bekend druk bezocht uh, plein. Dus het kans dat daar ook eens een undercover belastinginspecteur tussen al die bierdrinkende gasten zit. Ja, dat kan gewoon heel makkelijk. Of iemand van de arbeidsinspectie. Nou, en ik heb ook niet het idee... Uh, die keren dat ik op het uh, Leidseplein uh, heb gezeten... Uh, want ik heb daar ook wel eens een biertje gedronken... dat ik dacht, nou, wat zijn dat voor... Uh, hey, ik, ik, het, het is niet zo dat er aanwijzingen zijn... dat dat zo heel erg duister is. Uh, ik, ik bedoel... Het is vrij transparant wat die wat die obers doen. Die obers die komen vaak uh, uit uh, uit de omgeving. Uh, gewoon ja. Het zijn vaak gewoon Amsterdammers. Ja, dan, dus, dan nog eigenlijk. Ik bedoel, wat, wat ik eigenlijk wel mooi vind aan dit hele artikel is gewoon dat er. Kennelijk wordt er gewoon uh, niet alles netjes volgens de, de regels gedaan. Hebben ze daar gewoon scheid aan? En uh, goed, dat kunnen we natuurlijk niet bewijzen. Maar uh, als dat wel zo zou zijn, mm. dan vind ik dat eigenlijk hartstikke mooi. En de overheid, die weet dat gewoon niet aan te pakken. <laughs> Waar, waar het, waar het ja. om gaat, en, en dat doet dit artikel, dit artikel dat, dat, dat, dat veronderstelt een situatie dat het een, een puinhoop is op het Leidseplein Dat je daar niet uh, zonder kogelvrij... Uh, vest kunt rondlopen als, in, als, als inspecteur. In de slotzin van het artikel van de Telegraaf wordt er notabene voor gepleit dat er een deltaplan moet komen. Wat dit artikel impliceert, is puur en alleen een lobby om meer geld ja, te krijgen. Ja, gaan maar uitleggen. dat komt ook uit de Law in order krant. Hè? Mm -hmm. Ja, ja. ja. Dus die, die, die schetsen een situatie van, oké, okay, belastingambtenaar moet kogen vrij vers, want tussen al die anarchisten is hij niet meer veilig voor zijn leven, hij is bang, zoiets, weet je wel. Ja, en dat is in mijn ogen is dat allemaal onzin. Ik, ik bedoel, hè, dus, uh, geld wordt netjes afgestort, de, de, het meeste dat komt gewoon in een, uh, in, in, in, in, in een, in een muur ergens terecht bij een bank. Dus dat is allemaal uh, vrij makkelijk te controleren. En met betrekking tot, uh, tot die zwartwerkers. Uh, ja, verwacht ik niet dat ze, dat ze daar uh, veel uh, dingen zullen vinden. He, ze hebben wel eens gezegd dat bij een Chinees restaurant. dat er dan allemaal mensen zonder uh, verblijfsvergunning in de keuken uh, werken. Ja, zo wat. Uh, overgevlogen uit, uh, uit, uit China. Ja. Maar dat zijn vaak roddels, dat valt, dat valt echt wel ja, mee nee, oh, dus om, be uh, ja, beter dat dan dat ze de hele dag uit trekken ja, <lacht> toch het, het, het, het is allemaal wat onzinnig het is allemaal onzinnig en uh, het, het gaat puur en alleen om meer geld uh, uit te geven Ik ik durf je te voorspellen, als de overheid dit doet, dat ze meer geld gaan uitgeven aan dat Deltaplan en al die andere ideeën die ze hebben, dan dat ze daadwerkelijk uh, dingen gaan vinden op het Leidseplein, waar ze nog meer uh, geld aan kunnen onttrekken. Misschien is dat ook eigenlijk het doel van dit hele artikel, weet je wel. Ze draagvlak creëren voor een Deltaplan. Mm -hmm. En dan gebruiken ze gewoon een arme hardwerkende ondernemerheid ondernemer van het Leidseplein, die misbruiken ze daarvoor. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar dan gaan we nog even naar het uh, volgende artikel toe. Ja, dan gaan we, gaan we even naar de Wereldbank en de IMF toe. Ja, Titanic gaat richting uh, enorme schuldenberg. Ja, dit is natuurlijk uh, niet iets wat alleen in Nederland of in de EU of in uh, Amerika plaatsvindt. Het is de Keynesiaanse economie. is Wereldwijd heeft hij eigenlijk uh, het gewonnen. Heeft hij de, de overheden in een greep. Ook omdat het een, een centrale planningachtige theorie is. Ja, wordt nou Concludeert dat de wereldwijde schuldenberg is 237 miljard uh, dollar. En dat is, ja, dat is natuurlijk enorm veel geld. Maar dat rekent nog een heleboel niet mee. Dat zijn alleen maar de directe papiertjes waarop uh, zoveel schuld staat van een overheid. Maar alleen de Amerikaanse overheid heeft wel 200 miljard schuld. Als je meerekent dat ze ook allerlei verplichtingen gedaan hebben. Waar ze geen geld voor hebben. Dus uh, wat ze dan noemen de ongedekte verplichtingen eigenlijk. Die, die moet je ook meerekenen. Dus als ze iedereen een uh, bijstandsuitkering beloven, en ze hebben daar geen geld voor, dan is dat ook een schuld. Want dat geld moeten ze in de toekomst op een of andere manier aanzien te komen. Dus alleen Amerika heeft al evenveel schuld ongeveer als de hele wereld, volgens uh, Kotlikoff. Maar hier rekenen ze dan alleen de ja, directe obligaties waarschijnlijk mee. En de schuldpapieren en zo. En dat is het nog 237 miljard. En dat is 3,2 keer wat de wereld in 2017 aan welvaart voorbracht. Dus dat is 3, Twee keer het, het bruto nationaal product van de wereld. En in 2007 toen die vorige crisis uh, plaatsvond. Toen, toen, en dat was ook al door overdreven schulden. Toen was het 2,7 keer het wereldwijde bruto nationaal product. Dus nu is het al hoger. Uh, de hoeveelheid schuld ten opzichte van het bruto nationaal product van de wereld. Dan in 2007. En het kan natuurlijk alleen maar goed blijven houden. Die rente is al laag. Die rente is alleen maar laag omdat die, om die centrale banken al dat geld uh, uitlenen. Ja, je zag nou vorige afgelopen weken geloof ik dat Mario Draghi van de, de Euro-regio die zei al van ja, kijk, het was natuurlijk de bedoeling dat wij onze QE terug gingen draaien. QE is dat uh, quantitative easing. Dus dat is dat de, ja, de ECB print een hele hoop geld en die kopen daar obligaties van Griekenland en Italië van en allerlei banken en die ja, kopen van alles en nog wat. En daarom gaan al die markten zo omhoog. De aandelenmarkt en allerlei speculatieve dingen, huizenmarkt ook gaan omhoog. Dat is allemaal dat extra geld. Maar ze hadden gezegd van nee, het is niet echt extra geld want we gaan het weer terugdraaien. Dan gaan we gaan Als het nou weer allemaal op zijn bootje staat, dan gaan we al die, al die assets weer verkopen. En dan vernietigen halen we dat geld weer uit de markt. En dan zijn we weer terug bij af. En het is net alsof dat geld er nooit geweest is. Even een, een steuntje is het voor tijdelijk. En afgelopen week zei hij al van ja, ja dat zou dan, in oktober zou hij dat gaan terugdraaien. En toen zei hij over van ja, dit oktober, oktober, we gaan we doen geen harde uitspraak over, euh, over de datum. Waarschijnlijk gaat dat er gewoon helemaal nooit voor komen. Want als je, dit, als je dit gaat terugdraaien, dan gaat die rente omhoog. En dan krijg je natuurlijk die enorme schuldenberg. Die gaat al zo zwaar drukken. Dat, uh, ja, dat de hele economie als een plumpudding in elkaar zakt. Dan. Dus ja, dat is ook de reden, denk ik, dat de, de dingen als bitcoin en zo een uh, uh, ja, enorme speculatieve bubbel oplevert. Gewoon omdat mensen denken van, nou uh, ja, zit ik tenminste buiten dat banken, bankensysteem uh, met al hun slechte schulden. Dit open eindverhaal waarbij eigenlijk de enige uitweg is van hoogschulden nog meer schulden maken. Ja, dan komen we eigenlijk bij dat andere bericht over de Wereldbank. En het is ook iets met Keynes trouwens. Hè? Keynes is uh, voorzitter geweest van de Wereldbank in 1944... ...en uh, was na de overwinning van een geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...was hij de leider van de Britse delegatie en voorzitter van de Wereldbankcommissie. En hij was nauw betrokken bij de onderhandelingen in de zomer van 1944... Uh, ...die uiteindelijk leidden tot de Bretton Woods uh, System... Uh, het kennisplan pleitte wat betreft een internationale clearing-unie. Een clearing mm. <laughs> clearing, In Engels woord clearing en dan het uh, woord unie. Voor uh, een uh, radicaal systeem voor het uh, beheren van de diverse aangesloten valuta's. Hij stelde dat de uh, instelling uh, van een gemeenschappelijke wereldmunteenheid voor, de banker, zo heette die coin, <laughs> <laughs> Bankster. En hij pleit ook <laughs> nog voor een uh, wereldwijde centrale bank. Uh, ja, nou ja, goed. Uh... Ja, het is natuurlijk het is helemaal een centrale planner. Dus hij ziet alle, alle macht geliefd, geconcentreerd op één punt. En dan, uh, ja, zoals elke centrale planner, denkt hij dan altijd dat hij, hij degene is die mag, het stokje mag zwaaien daar. Maar hij heeft dus met de Wereldbank te maken gehad. Het is dan IMF, maar ongeveer tegelijk opgericht, ook bij uh, Britten. Ja, het was een compromis, want Amerika deed een beetje moeilijk over dat voorstel van Keynes. En, uh, ja. uh, tijdens die Bretton Woods-conferentie in 1944 hadden de Amerikanen dan een Harry Dexter White naar voren geschoven. Uh, en die kwam ook met uh, zijn ideeën. Op tafel. Uh, dat was dat er een soort fonds opgericht moest worden die dan uh, landen moest gaan redden die in nood waren. Nou ja, denk aan uh, de Economic Hitman. Hè? En uh, ja, dat is dan de IMF geworden. En het ja, Keynes-plan dat werd dan uh, de Wereldbank. White en Keynes konden het niet echt goed met elkaar vinden ook. Dus dat ging er ook uh, fel aan toe uh, tijdens de uh, Bretton Woods uh, conferentie. Ik zal het hele verhaal even jullie allemaal besparen. Dat uh, kan je allemaal bewikken. Ja, het is ik zo dat als de Wereldbank een Europese voorzitter heeft... dan moet de IMF een Amerikaans hebben en andersom of zo. Of het is geloof ik altijd hetzelfde. Ja, ja. De IMF altijd een Europese en de Wereldbank altijd een Amerikaan. ja. Nou, in ieder geval uh, bij de um, IMF is dan die, die ene tante met dat grijze haar, hoe heet ze nou? Christian Lagarde. Lagarde. En dan uh, bij de Wereldbank is het? Ik zou het niet eens weten. Nee. Minder belangrijk. <laughs> Doet er ook ja, niet toe. Christian Lagarde is ook uh, in beeld gekomen nadat die vorige vent uh, het veld moest ruimen omdat hij uh, een of andere uh, uh, kamermeid in haar beeld had gekrepen, geloof ik. Toen werd hij van het, werd het uh, vliegtuig gelicht. Ja, uh, uh, weet je ook weer. Strauss? Ja, Strauss. Dus. Ja, die is uh, behoorlijk door het uh, slijk gehaald, ja. ja. Uh, uh, uh, uh. Die genoten nogal van Strauss-Kaan, ja. Strauss-Kaan, ja. Dominique Strauss-Kaan. Een ja. Fransman was dat, geloof ik, toch? Nee, Lagarde ook, toch? Uh, uh, maar in ieder geval, dat hele, dat hele Bretton-Wood-systeem, wat ze na de Tweede Wereldoorlog of, of voor het einde van de Tweede Wereldoorlog zelfs al in elkaar hebben getimmerd, dat bestond eruit van, ja, een, een wereldmunt dat hadden ze eigenlijk bereikt... door te zeggen, nou, we nemen de dollar als wereldreservecurrency. en we koppelen alle andere munten koppelen aan de dollar vast. En op die manier zaten alle valuta's vast aan elkaar. Ja, dat werkt natuurlijk nooit als je verschillende economische gebieden hebt... waar sommige groeien hard, andere groeien zacht, andere krimpen. En, ja, dat, dat kan nooit zo zijn. Dat, ja, het, zou, het zou wel kunnen gebeuren je een hele vrije wereld hebt en die, die ongeveer gelijkmatig ontwikkeld. Maar in centraal geplande economie heb je gewoon soms een enorme knuppel aan het roer staan. En soms een wat minder erge knuppel. Dus dat betekent dat, je, dat die economieën gaan verschillen. En dat die munten ook zouden moeten gaan verschillen. En als er dan druk op komt, dan, uh, ja, dan, dan gaat dat mis. Dan moet dat verdedigd worden, die wisselkoers. En het kost wel dat bakken met geld. En dat gaat uiteindelijk, ja, is dat nog, meestal niet te houden. Dus dan, uh, ja, dit ging ook mis in, in uh, ik denk in 1971, toen uh, Nixon zijn van de goudstandaard afgehaalde. Toen is ook het hele Bretton Woods geklapt, geloof ik, rond die tijd. En je zag natuurlijk ook, Soros heeft ook flink aan verdiend dat uh, de UK, die wilde hun pond ook in een bepaalde marge hebben. In Europa hebben we dat ook gehad, dat ze bepaalde marges hadden. Dan zijn we niet helemaal vast, maar binnen deze grenzen moest het dan bewegen. En ja, Soros die zag er wel in dat het pond veel te duur was. En die begon er tegen te speculeren. En die ging gewoon door totdat tot, tot, tot de kas van Engeland, Engelse regering of de Engelse centrale bank, leeg was om dit te verdedigen. Ja, toen viel die pond uit, uit die marge en toen heeft hij een hele hoop geld verdiend eraan. Uh, maar Dus het is eigenlijk nooit te handhaven, al die, al die plannen om dingen te koppelen en zo. Dat is altijd uh, ja, gedoemd te mislukken. Uh, maar waar het hier om gaat, is, is de titel is Nederland is akkoord met extra steun voor de Wereldbank. <laughs> dus dat, dat is ook altijd een beetje vreemd. Oh, Nederland is akkoord. Alsof een land ergens een mening over kan hebben. Ja. Alleen individuen hebben meningen... en een land, dat is dan weer zo'n abstractie... het is een stuk grond... en die, die hebben geen mening een stuk grond. En het is alleen zo... in dit geval wat ze natuurlijk bedoelen... is dat onze heersers... die zijn, die hebben, die hebben, zijn akkoord met het geven van ons geld aan de Wereldbank. Ja, het uh, gaat over een van 13 miljard dollar. Okay. Extra, extra. Uit onze portemonnee dus? Ja. ja. Daar dus heb niks uh, over te zeggen. Nee, maar jij bent wel akkoord, want Nederland is akkoord met extra steun. Ja, je hebt een zich wel contract getekend, ja. zonder dat je het wist. Ja, van ja, de Nederlandse bijdrage komt hiermee op mee tot 250 miljoen euro. Oké. Okay. En, uh, en wat ze altijd doen natuurlijk, ja, is minister Sigrid Kaag van de Ontwikkelingssamenwerking, die heeft dat in Washington aangekondigd. Het nou, is natuurlijk heerlijk als ze dat mag aankondigen, dat je gewoon 13 miljard extra daarbij knalt. Uh -huh. nou, dat is wel vreemd hè. Uh, oh, oh, de hele Wereldbank krijgt 13 miljard dollar extra. Ja. Door de Nederlandse extra bijdrage. Maar uh, dat zal maar een fractie zijn, want de Nederlandse bijdrage die is, 200 tot, die is maar een kwart miljard. Dus uh, zich, uh, ik weet niet hoeveel die verhoogd is, staat er dan niet bij. Maar er staat daar wel zo'n zinnetje bij. Hierdoor krijgt de bank meer armslag om de armste landen met kredieten en expertise te ondersteunen. Deze zijn cruciaal om vele miljoenen mensen uit de armoede te tillen, al dus de winstvrouw. Nou, dan moet je eens uh, verlezen wat uh, John Perkins erover schrijft in Confessions of an Economic Hitman. En dan zie je hoe die, uh, die, uh, dat dit in zijn werk gaat. Uh, want gaat meestal gaat er een delegatie dan naar Afrika toe en die ga, gaat daar naar een of andere potentaat toe. En die zegt, uh, hey, uh, ik denk dat jij uh, een enorme stuwdam nodig hebt. En uh, dan zegt hij, nou, uh, ik zou niet weten of dat wel winst zou opleveren. Ja, uh, wacht maar, we hebben hier een heleboel economen bij ons. En die economen hebben hem uitgerekend dat het je wel 20% winst oplevert. Oh, nou, dat klinkt een hele goede investering. Maar, zegt hij dan, nou, ik heb toch geen geld, dus uh, laat maar even zitten. Hij zegt, nou, we hebben een hoop bankiers meegenomen, ook toevallig. Die staan daar precies achter, die economen. En uh, die kunnen het je zo lenen tegen een uh, aantrekkelijke rente van uh, 10%. Oh, oh nou ja, als het 20% oplevert, volgens jullie, dan is 10% wel een hele interessante rente, ja. En dan, ja, dan zeggen ze meestal wel bij, van, ja, dan moet je alleen even hier tekenen, dat als het nou allemaal onverhoopt toch wat minder goed uitpakt, dat wij dan alle kobalt krijgen ofzo, die we gezien hebben, dat in, jou, in bij jou in de grond zit, in jouw territorium. En, maar ja, dat maakt eigenlijk niet uit, want het is toch dikke mik verdienen, met die 20% en 10% lening, dus nou ja, je kan dat gerust doen. Nou ja, dat gaat altijd dan geheim mis. Uh, plus dat er altijd een Westers bedrijf... die gaat dan van het ontwikkelingshelp... Uh, help, tussen quotes van die, uh, van die lening uh, gaat... Die, dan, die, die hier dus mee uh, betaald wordt... Uh, om de allerarmsten uit het slop te trekken. Dan uh, wordt er zo'n zo uh, stuwdam neergezet. En, en dat wordt dan door een Westers bedrijf gedaan meestal. Die letten heel slecht op de kwaliteit... want uh, ja, daar gaat het niet om. Het gaat om dat geld binnen te slepen... Van de, de uh, geld, ontwikkelingshulp. En niet om een goede stuwdam te bouwen. Het is eigenlijk geen klant. En wat er, wat er dan meestal gebeurt is. Plus dat er dan een heleboel werknemers. Die op het land goed uh, ja, aan het verbouwen waren. Voedsel. Die gaan daar nou opeens leren om te gaan. Met een of andere pneumatische drillhamer. Waar je een uh, stuwdam mee maakt. Dus die worden van het land afgetrokken. Nou, de, de gevolgen zijn er meestal dat er. A. Het project werkt niet. B. Er, er ontstaat hongersnood omdat de boeren opeens uh, bouwen zijn. Ja, op de, en, de, de grond waar ze op verbouwden die is gewoon om onder water te staan. En dat is een hogere het, grond die, die nooit ontgonnen is voor landbouw. Dat heb je in heel ja, veel landen het, gehad. Dat, waar die studen, in China vooral. Daar was, uh, dat was gewoon een gigantische mislukking daar. Uh. Ja, die hebben ze, hebben ze ook gewoon verplicht. Een heleboel mensen. Uh, nou ja, normaal. Er is een complete hongersnood ontstaan uh, toen. Al ja, van alleen hem, door de studio wat. Ja, nee, de, niet de alleen de maar ook dat, dat hij. Hij wilde in één keer dat die, dat die rivieren allemaal recht gingen stromen. En uh, ja, <laughs> dat soort dingen. Nou ja, dan zie je al dat gaat mislukken. <laughs> ja. Dus, uh, maar in ieder geval, dat is de, de, de, zo werkt het dus: dat één-tweetje. Economen, bankiers, uh, projectjes slijten. Dan uh, projectje uh, uitvoering wordt meestal uh, een mislukking. En dan wordt er gezegd, ja verrek, het levert toch niet de gewenste winst op. Maar ja, die schuld die staat er nog wel. Ik denk dat je maar je kabalt moet inleveren. En dan, dan er zegt zo'n vuur, die kan een aantal dingen zeggen. Hij kan ja zeggen, nou geen enkel geen probleem. Uh, zo heb je een gratis uh, kobalt uh, resource te bakken gekregen. Uh, hij kan zeggen, nou, daar doe ik niet mee. Nou, dan uh, ontstaat er opeens een uh, Spaan protest in zijn uh, hoofdstad. Een kleurenrevolutie of zo. Dat blijkt enorm onvrede te zijn onder de bevolking. Uh, uh, als dat hem niet doet uh, verdwijnen. Ja, dan wordt er gewoon uh, geprobeerd een, een, een, uh, hoe heet het, een moordpoging te doen. De CIA komt er dan achteraan. Dus eerst, eerst krijg je de bankiers die komen. Daarna krijg je de... De intriganten, dan krijg je de CIA die gaat hem gewoon proberen om te leggen. Als dat niet lukt, dan komt gewoon het leger met een invasie. Dat is het allerlaatste stadium als hij gewoon weerstand blijft. Het is ook de fase dat ze de radicalen in die land wapens geven of zo. De rebellen. Ja, ja, ja. ja dat is, tegenwoordig is dat het, het, inderdaad het leger meer. Dat, dat er een andere factie tegenstanders die worden helemaal volgestand met, met wapens en die. Die lopen dan over de, de heerser heen. Er heen. Dat wel in de jaren vijftig al in Midden, het, in Mid amerika gehad, weet je wel? Met die. Uh, oh, welk klant was dat nou? Met die American uh, Fruit Company. Ja. Guatemala was het. Ja, die die dat uh, deden Amerikaanse militaire interventies deden gewoon het werk voor die American Fruit Company. Uh. Maar de, de, de, de Jonathan Perkins heeft het helemaal omschreven in dat boek dus, uh, The Confessions of an Economic Hitman. Hoe dat hele proces in zijn werk gaat. En dat die, arme ontzettend, die landen maakt het, maakt het ontzettend arm, want wat er altijd gebeurt daarna is, dan krijg je een hongersnood, omdat die boeren inderdaad van het land getrokken zijn. Uh, maar dan gaan ze ook nog voedsel dumpen, landbouwoverschotten dumpen. Dan gaat de hele voedselindustrie lokaal helemaal kapot en dan uh, krijg je natuurlijk enorme conflicten. En dan dumpen ze er ook nog wapens en dan begint iedereen met elkaar te vechten. En dan zeggen ze, nou, zie je wel, die Afrikanen, ze, altijd, begrijp maar één ding, met elkaar vechten. Kunnen, alleen maar geweld, dat is de enige taal die ze spreken. Ja, en dan is het enorme chaos daarna, waar die chaos natuurlijk helemaal veroorzaakt met het gestolen geld dat oorspronkelijk via de Wereldbank eh, daar naar binnen is gelood. En eh, ja, minister Sigri Kaan, die zegt dus, eh, van, eh, nou, dat is een goede zaak. Die kunnen wij de allerarmste met kredieten ondersteunen, noemen ze dat dan. Maar het is eigenlijk gewoon liefst al. Met de beste manier van ontwikkelingshulp is natuurlijk als de immigranten die hier komen werken, het geld dat ze ook extra verdienen, dat ze dat terugsturen naar hun familie in het land van herkomst. En dan komt het gewoon bij de mensen terecht bij wie het hoort te zijn. Ja, en die geven het ook individueel uit aan ja. dingen waarvan zij denken dat dat de beste verbetering van hun leven geeft. Ja, de lokale bakker en zo. Eén van de belastelijke stuwdammen ergens neerzetten. Die. Wat er een voorbeeld is van zo'n stuwdamproject, wat gigantisch mislukte, was in Afghanistan, in de jaren 40. Het was nog Roosevelt, die heeft nog vlak voor zijn dood had die dat besluit genomen. Uh, in de jaren 50 is het geloof ik uiteindelijk gebouwd. En de bedoeling was dat dat uh, stuwmeer, dat, dat, uh, dat de water dan in het land eromheen. Uh, uh, zou vloeien met allerlei kanalen, zodat daar uh, uh, ja, in dat woestijngebied kon dan uh, van alles verbouwd worden. Uh, men hoopte dan graan. Maar wat eruit kwam was opium. <laughs> mm. <laughs> ja, uh, ja, sindsdien is dat uh, echt, uh, die, die vallei is dan ook echt uh, ja, gewoon nummer 1 uh, in de opiumproductie van de wereld. Oké, okay. dat zie je maar weer. Ja, het is uh, Nederland draagt op verschillende manieren wij in de wereldbank, onder andere weer het Trustfonds ontstaat. Ja, het gaat om honderden miljoenen euro's. En het zijn overigens niet alleen Stuurdam, want ik, ik kende ook zo iemand die ging stage lopen in Kenia. Dus ik vroeg een keer van, ja, wat, wat ga je dan doen? En uh, dus ja, ik ga meewerken aan het bouwen van een voetbalstadium in het niet de hoofdstad bij Kenia, maar de tweede stad of zo. Dat is helemaal met geld worden een enorm voetbalstadium neergezet. He. Dat is toch ja, ja, typisch. Het is heel ontwrichtend voor de economie. Want het, trekt, het zuigt allerlei mensen aan voor een activiteit die er niet spontaan komt. Die er alleen komt omdat er een of andere jood dokel met een grote zak geld uh, denkt. dat het heel belangrijk is dat daar eerst een voetbalstadion in komt. Ja goed ja, als het uit particuliere zakken komt dan is het niet erg. Maar als het uit belastinggeld komt, ja. Ja, dat is het. Ik denk dat best wel dat er logica zit achter. Want ja, die, die Keniaanen die, die kunnen heel hard rennen. <laughs> en uh, ja, dat misschien dat uh, voetbalclubs uh, clubs in uh, Europa zoiets hebben van nou, we willen een nieuw talent werven daar. Dus nou ja, we gaan even met de pet rond en dan uh, pleuren we daar een stadion neer en dan pikken we gewoon het talent eruit. Ja, maar als, je dat, als, je dat, zo zou, als dat zo zou gebeuren, dan zou die, die voetbalverenigingen uh, die, uh, die dat doen. Die zouden heel goed op de kwaliteit letten van het gebouwde stadion, de kosten. Uh. Die zouden dat heel belangrijk vinden en op een return on investment of het ook erg, ja, daadwerkelijk werkt. Uh, en dat, dat zorgt dat de zaak niet, de corruptie niet uit de hand kan lopen. Maar hier is het gewoon, een of andere centrale planner neemt een beslissing met een uh, achterlijke zak geld die onvrijwillig verkregen is. Ja, En dan, dan is het, hangt het er eigenlijk van aan dat je, dat je een seksfeest organiseert voor deze... Yes ja, met zijn zak geld. En dan, uh, ja. dan uh, komt het allemaal wel goed. En of het voetbalstadion daarna instort, ja, zal je worst wezen. Ja. Ja, goed, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Uh, waarom minister Schouten af wil van de houdbaarheidsdatum? Oké, okay, dan wil ze vanaf. Ja, nou ja, kijk, op zich uh, een verplichte door de overheid opgedrongen houdbaarheidsdatum. Uh, daarvan kun je zeggen, nou ja, mooi dat het wordt, uh, wordt afgeschaft ja, er ja, een verbod dan hè? dan wordt het ook weer afgedwongen door de overheid correct, correct en ik denk dat een houdbaarheidsdatum dat het wel een, een stukje transparantie geeft, hè? het heeft zeker meer uh, waarde om te weten, ja, tot wanneer je eten uh, kunt behouden ja. er waren ooit regels maar die regels die zijn er ook met een bepaald doel het heeft te maken met, uh, bedoel de voedsel- en die komt in de keuken kijken. En die ziet dat er allerlei producten in de koelkast uh, zitten. En die wil weten van uh, wanneer is dat de koelkast ingegaan? En uh, is dat niet, inmiddels niet bedorven? En dat doet men aan de hand van stickertjes. Dus ja, volgens mij hebben we hier een minister die daar totaal geen idee van heeft. Dat er al wetten zijn die in het verleden al door de overheid zijn gemaakt. En dat er in de, de catering en de horeca wordt er gigantisch veel eten weggegooid. Omdat uh, die, die regels er zijn. Soms is dat Ede nog wel even goed, weet je wel. Dan kan je, uh, wat zij dan stelt, ja, gebruik je neus, weet je wel. Ja, ik vind het een beetje... Ja, goed, nou ja. Ik weet niet of daar nog aandacht aan besteed wordt in dit artikel. Nee, niet. Uh, ja, wat dat betreft is het, is het nooit uh, volledig. Hè? Dat is een beetje jammer. Maar in ieder geval, ja, we hebben te maken met dus een, een, een minister die weer wat wil en... Ja, dan, dan zie ik het eerst volgende, dat is natuurlijk het, het incident dat iemand dan na het afhaffen weer uh, voedselvergiftiging krijgt. En dan gaan politici weer uh, knallen op het incident van het moet nu weer helemaal anders. Er moeten handbaarheidstickers komen. <laughs> ja, ja, ja. En, en dat is het vaak. Uh, politici die lezen wat of die zien wat of uh, ze willen iets... En ja, dan heb je dus uh, uh. weer nieuw beleid. Maar er, er was een doelstelling, hè, dat, dat, dat draait het allemaal om. Het hele, hele gezeur draait over een doelstelling. stond volgens mij het, uh, tien jaar geleden. Er was een doelstelling gedaan dat er wat minder verspild moest worden. En in ieder geval, ze we uiteindelijk, de, de Universiteit van Wageningen, die heeft in ieder geval onderzoek gedaan en geconcludeerd dat die doelstelling gewoon niet gehaald is. Uh -huh. En in ieder geval, er moesten een aantal procenten minder verspild worden. Mm -hmm. Ja, maar hebben ze überhaupt al onderzocht waarom die verspilling is? Waarom er iedere dag clucus vol met uh, eten de restaurants uitgaan? En aan de andere kant is het een probleem überhaupt? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Hè? Zij vinden het nu een groot probleem. Net zoals enkele jaren geleden de zure regen uh, een enorm probleem was. Ja, ja op een moment dan hebben ze het er helemaal niet meer over. Hè? Dus het, uh, ja. Ja, maar wie gaat er dood aan? Mm -hmm. Gaan de mensen dood aan dat er feit dat hier eten weggegooid wordt? Nee, nee niemand gaat Nee, je kan het niet naar Afrika sturen. Ik vind het eigenlijk wel grappig. Ik bedoel, uh, 30 jaar geleden werd er geroepen dat, uh, de, dat wij vandaag de dag zouden uitsterven door gebrek aan voedsel. Ik weet niet of je dat nog weet. Mm -hmm. Want in de jaren zeventig uh, was het de issue, hè. Er de, de, de, de zou overbevolking komen. Er zou uh, op een gegeven moment uh, bij 5 miljard zou al niet genoeg voedsel meer uh, geproduceerd kunnen worden. Uh, en, en zouden wij hier zelfs in het Westen allemaal uitsterven door de honger? Dat mm -hmm. is ooit beweerd in de jaren zestig door uh, best wel ja, knappe koppen uit die tijd. Mm -hmm. Alleen ja, mm, ik weet niet of jij iets uh, van merkt. Dat je, ja, in Venezuela gaan ze dood van de honger, maar uh, voor de rest niet, toch? Nee, nee, nee, nee. De sterft als gevolg, de meest extreme armoede is, is, is een beetje voorbij. Hè? En dat komt natuurlijk omdat de wereld steeds vrijer is geworden. En de mate van economische vrijheid betekent ook voor mensen dat, dat landen die nog niet heel erg ontwikkeld waren, waar veel kindersterfte is en dat soort zaken, ja, dat die zich de afgelopen jaren ook enorm hebben kunnen verbeteren. En daar hoor je niet altijd over, want hè, als we het uh, hebben over een, uh, over een land als, uh, als Bangladesh, dan zijn ja, P van de A-achtige types, die, die, die, die staan in de rij om, uh, om negatieve dingen te zeggen. Maar er gebeuren ook heel veel positieve ja, dingen. Ja, volgens mij hebben ze dan toch een economische groei van 7% of zo? Ja, per jaar. Hè? Dat houden ze dus ook een jaar vol. Ja, goed. Dus, dus, <laughs> kan ja. Hoeveel economische groei hebben wij in Nederland? Ja, ik geloof een half procent of zo en zo nu en dan, dan wordt wat aan de cijfers geprutst en dan lijkt het wat, uh, wat, wat meer, maar dan valt het achteraf vaak ook weer tegen, want als het dan wat meer dreigt binnen te komen, dan is er iemand die komt op het ingenieuze idee om weer uh, bepaalde belastingen te verhogen, waardoor uh, dat vaak achteraf ook weer tegenvalt. Hè? Want vaak door belastingverhogingen in West-Europa. En ze hebben nu bijvoorbeeld, uh, ja, dat, het zijn nu vaak kleine belastingverhogingen. Hè, omdat ze durven nu niet meer algemene belastingverhogingen te doen. Natuurlijk, hè, de grootste die eraan zit te komen, dat is dat uh, btw op voedsel omhoog gaat. Maar ik las vandaag ook dat... Uh, nou, volgens mij is de btw al omhoog gegaan hoor. Ik, ik merkte het van het weekend nog in het restaurant. Ik denk, jezus. Maar goed, ga verder. Ja, hè, ze zijn nu bijvoorbeeld bezig dat expats, uh, die kregen een, een bepaalde belastingfaciliteit. Ik wist niet eens dat die bestond, maar die blijkt uh, te bestaan. Dat ze de eerste acht jaren dat ze in Nederland verblijven, dat ze belastingkorting krijgen. Dus dan betalen ze maar uh, 30% in plaats van... Uh, uh, van van die schijven. Dus dat zijn mensen met blue cards, dus uh, ja, eigenlijk uh, hoger opgeleide ITers en dergelijke. Nou, uh, dat willen ze nu inkorten naar vijf jaar. En dus met andere woorden, ja, ze krijgen nog steeds belastingkorting. Maar uh, ze gaan de, de lengte van die belastingkorting gaan ze inkorten. Nou, in, in, he, dit, dit is dan heel selectief. Dus je kunt je afvragen, nou, is, het, is het nu eerlijk dat bepaalde mensen wel belastingkorting krijgen en andere mensen niet? Maar uh, het, het is een, een maatregel die bestaat. En er is natuurlijk geen enkele reden, want laten we eerlijk zijn, als de economie weer wat aantrekt en dat gebeurt sinds 2008, dan krijgt de overheid ook zonder belastingverhoging al meer geld binnen. Dus er is geen enkele reden om voor bepaalde doelgroepen de belasting te, verho te verhogen. Dus alleen als je zegt ik ben principieel tegen die belastingkorting, ja, dan kun je zeggen, nou, hè, dan geef het niet aan de expats, maar dan zorgen we ervoor dat iedereen uh, um, er, uh, er, erop, voor, dus dan verdeel je het op een andere manier. Maar dan moeten ook mensen belastingverlaging krijgen en dat gebeurt niet. Met andere woorden, het, is, het, het, het zijn allemaal verborgen belastingverhogingen. Zoals ook met bijvoorbeeld het 80% criterium. Als jij uh, ja, niet aantoonbaar 80% of meer van jouw inkomsten uit Nederland haalt. En stel je bent Belg. Dan uh, mag je geen heffingskorting, en arbeidskorting doen. Nou, dat is op het kabinet is ook zo'n. Is, is dat ook uh, ingevoerd? Waardoor, uh, waardoor andere EU, uh, mensen uit andere EU-landen die in Nederland werken daarmee problemen kunnen krijgen of lastenverhogingen kunnen krijgen. Nou, zo pakt Rutte, of het kabinet Rutte, pakt doelgroepje voor doelgroepje uh, om mensen te confronteren met extra lasten uh, die ze dan voor uh, de law and order uh, dingetjes kunnen gebruiken zoals meer geld voor defensie, meer geld voor, uh, voor blauw uh, op straat. En wat dat is toch een beetje... Uh, ja wat, uh, wat, wat, wat, wat waar, ...waar meer geld naartoe gaat. Ja. ja, we hadden het eigenlijk over de voedselverspilling, hè? <laughs> ja, maar ja. Dat, dat, dat maakt het natuurlijk wel onder uh, middel, uh, of, of uh, daar, dat, he, dat heeft dan met, met, met regeldruk uh, te maken. Maar... Ja, waar we, wilden, we wilden nog even een heel stuk terug te gaan... Nee, ik had, ik had het over van, uh, ja, stel dat je, dat je nou dus uh, 30 jaar terug de tijd in zou gaan... Hè, en, en je zou zo'n intellectueel tegenkomen die aan het prediken was van... ja, over 30 jaar uh, verga gaan de mensen, ver vergaan de mensen hier in Nederland van de honger. En dan dat je zegt, ja, nou ja, ik kom nou uit 2018... en uh, hier is een issue dat wij te veel voedsel verspillen. Dat we gewoon uh, iedere dag bij ieder restaurant staan de klikko's met weggegooid voedsel... Uh, uh, op de stoep, zeg maar. Dat is de realiteit, weet je wel. Dus ja, dus, uh, yeah. nee goed, dan gaan we van het verspillen van voedsel gaan we naar een uh, ja, verbeterde be betalingsmoraal. Want dat zorgt namelijk voor, voor minder rechtszaken. Althans, dat is een mening, want er staat tussen aanhalingstekens. Ja, ik vind altijd uh, verdacht dat, uh, dat ze een oorzaak gevolgverband neerzetten in een titel en concluderen. Want dat is vaak zomaar uit de lucht gegrepen. Want in dit geval is het zeker uit de lucht gegrepen. Want je kan pas een verband. kan je pas eigenlijk maar bepalen op één manier. En dat is, je neemt een populatie. En dan ga je die deel je in tweeën. En dan doe je op het ene, op het ene, en die deel je random in tweeën. Dan zeg je, nou, ik neem een willekeurige keuze van deze. Die gaan naar links en die gaan rechts. En op die links, daar doe je. Uh, wel een experiment en op, op de rechts niet. En dan ga je kijken of daar een stich, sig, st, uh, statistisch significant verschil tussen optreedt. En dat heet een Controlled Random Test, CRT. Nou, eigenlijk met een Controlled Random Test, daarmee kan je oorzaak-gevolg bepalen. En dat is ook wat ze met medicijnen doen. Ze nemen een aantal mensen, uh, uh, patiënten, worden in twee stukken gedeeld. De ene krijgt een pil en de andere krijgt een placebo. En dan gaan ze kijken of er verschil tussen is. En dan kan je oorzaak gevolg bepalen. Maar hier kan het natuurlijk absoluut niet. Het is gewoon helemaal uit zijn duim gezogen. Van uh, nou ja, uh, dat er, uh, daar zijn minder rechtszaken. En dat komt door uh, dat de betalingsmoraal verbeterd is. En dan zeggen ze ook nog, ja die betalingsmoraal is verbeterd. Omdat uh, de economische crisis is verdwenen is en mensen meer geld hebben. Maar er staat er aan het einde ook nog ook de hoge gifjerechten schrikken veel mensen af. Dat zijn de kosten die gemaakt moeten worden om een rechtszaak te mogen voeren. En dat het vorige keer natuurlijk ook al over gehad dat uh, ja, misschien is het wel, zijn het wel alleen die kosten die dat bepalen. Dat, uh, ze hebben niet een heleboel uh, uh, samenlevingen genomen... en daar bij de helft uh, een slechte economie op toegepast... en bij de helft een verbeterende economie... en dan gekeken of de betalingsmoraal verbetert. Het is gewoon helemaal uit de duim gezogen, dit oorzaak-gevolgverband. Uh, maar het klinkt heel plausibel. Denkt, ja, ja, ja, het zou best kunnen werken zo. En het kan ook zo zijn, maar... Ja, het is, uh, het is wel helemaal uit de zo. Daar moet je wel bewust van zijn. Het kan ook zo zijn dat mensen gewoon denken van... nou, we naar de staat gaan voor rechtszaken. Ik kan je wel vergeten. Uh, iedereen die om me heen gezien heeft, die het geprobeerd heeft... die is van een koude huis gekomen. Kan ook. Net zoals de aantal fietsendiefstallen terugloopt, omdat mensen het toch niet meer aanrijden bij de politie. Ja, dan kan je zeggen van, "Nou, het be ons beleid is een succes, het antidiefstalbeleid. Ja, dat kan je wel zeggen, maar... Eh, kan ook iets anders zijn. Nee, dan gaan we naar het volgende bericht toe. Hoogleraren roepen op tot ambtelijke assertiviteit bij de Belastingdienst. Oh jee, zeg mij dat het niet zo is. Ja, het gaat hier uh, eigenlijk vooral om... Uh, om uh, Leo Stevens, er staat hoogleraren. Maar ik zie alleen maar Leo Stevens voorbij komen, dus ik weet niet wat, uh, wat er nog meer, of er een hele batterij leraren is die dat allemaal... Uh... Misschien heeft hij inmiddels net als de koning gewoon een meerder persoonlijkheidscomplex. Dus dat is ook een wijde koning en dit vooral wijde hoogleraar. Wat <laughs> is ja. de man met steeds roder worden de hoofd? Hè? Ja, uh, ja, ja. een keer de, de grondlegger van het Nederlandse belastingstelsel. Die tolle keren helemaal tot een bloeddruk van 100. 80 heeft <laughs> geïnacht, geloof ik. <laughs> ja, degenen uh, uh, die het filmpje niet kennen. Dus zoek maar gewoon op belasting erover, uh, bij, hoe dat Bij uh, YouTube. En dan kom je vanzelf tegen, dat filmpje. Bij BNN, geloof ik, was het. Hè? Ja, ja. ja. ja, en, uh, uh, ja <laughs> dus, uh, Ze hebben hier een foto genomen... dat die ook heel... Uh, heel flitsend staat. Zo flitsend mogelijk als je dan... Als je de hoogleraar belasting neer kunt zetten. <laughs> En, uh, er staat uh, mensen toe te spreken en even verder zie je met een microfoonstand. Uh, of jij ziet, ja, ziet hem door het gangpad lopen. Je sleept hij naar een microfoon voor? Nee, dat klopt. Ne, toch niet, maar vooral, hij, loopt, hij loopt tussen de mensen, staat hij. Hij maakt er echt een show van, <laughs> zoveel mogelijk. <laughs> ja, want uh, ja, hij, kennelijk heeft hij het idee dat het een beetje, uh, ja, reputatie ge, gezakt is. Hij zegt, het ontbreekt bij de belastingdienst aan medewerkers die een streep in het zand trekken en zeggen tot hier en niet verder. Die durf is nodig om de geschonden reputatie te herstellen van wat ooit een voorbeeld was van voor een goed functionerende overheidsdienst. Ja, er zijn zoveel schandalen geweest met het uh, pensioen ook, dat iedereen, <laughs> iedereen met pensioen komt met een enorme zak geld. Uh, Toen we ook, gel ook gelijk weer terug moet komen geloof ik. Dat, uh, ja, dat uh, de reputatie is een beetje ten onder gegaan, denkt hij. En hij dacht kennelijk dat het daarvoor nog wel zo langzaam, maar 80% van je, van je inkomsten stelen, dan, dan is het wel oké. Okay, maar ja, nu, nu zijn, is hun reputatie door IT-schandalen en zo dus het, is het onderuit gegaan. En dat zei hij, zei hij, hij sprak op de volle zaal in het jaar, bij het jaarsymposium Janus Kop van Belastingen in Utrecht. Ja, daar wordt een, een artikel aangeweid. En zeggen we, op twee fronten moet de Belastingdienst meer werk bieden dan nu gebeurt. Klinkt het tijdens het jaarlijkse symposium van de Vereniging van Hoger Personeel bij de Fiscus. Er uh, zit dus een uh, hele zaal vol met hoger personeel bij de Fiscus. Uh, ja. Dus uh, als je dat eens dus wil zien, dan uh, kan ik dat aanraden. Uh, ja, de groot graaier, zeg maar, bij de Fiscus. Yeah. Belastinginspecteurs mogen zich niet laten degraderen tot het verlengstuk van de computer. bij het opleggen van de aanslagen. Ze moeten, zeg maar, die flexibiliteit hebben om... Meer of minder te kunnen vragen. En de dienst moet ophouden, om deugelijke wetgeving te aanvaarden. <laughs> dus, uh, daar, hij klinkt een beetje als een uh, rebel. Uh, onze uh, Leo Stevens. En, uh, ja, ik denk dat het is, uh, tijd is dat hij weer eens uitvlag wordt. Hij zegt, uh, de, uh, is er is nog iemand die heet uh, Griep. Nou, richt zijn pijlen op de ongelijkheid tussen fiscus en belastingplichten. De uh, Tilburgse hoogleraar zegt dat de ijzeren vuist van de belastingdienst steeds zwaarder wordt. Het uitgangspunt van de fiscus mag volgens de grip nou niet zijn... zoveel mogelijk geld ophalen. <laughs> maar moet zijn het juiste bedrag eerder. Want <laughs> er, er is een juist bedrag. Zo apart als de hoogleraar, ja, als je een beetje uit de exacte vakken komt... dat is het een, beetje, uh, een beetje vreemd, klinkt het in de oren. Want ja, er, is een, er is een juiste waarde voor, uh, voor het geval pi... Voor, uh, voor de constante e... Maar er is volgens deze over ook een juist bedrag wat de belastingdienst moet innen. En niet, dat is niet zoveel mogelijk. Dat is ongelijk aan zoveel mogelijk. Dat, dat lijkt wel eens dat dat vergeten is, kennelijk. Daarbij dient de burger nog de belastingadviseur als tegenstander te worden beschouwd. Dus ja, ik kreeg laatst ook zo'n belastingaanslag. En er stond dan op uh, belastingssamenwerking, wordt het natuurlijk genoemd. Want de aanslag, dat, uh, ja, dan denk je toch gelijk aan een terroristische aanslag. Wat het ook ongeveer is, als je die betaalt. En, uh, ja, dan hebben ze dat maar in samenwerking veranderd. Dus ze proberen het altijd, ze proberen het toch altijd wel te fijn, dat er een soort soort uh, toestemming is. Want uh, al te veel weerstand, dat kunnen ze natuurlijk ook niet aan. Nee, goed, dan gaan we van de man met steeds roder worden naar hoofd, naar het uh, basisinkomen. Ja, daar is het een en ander over te doen in Finland. Ja, zo meteen hebben we ook nog uh, Lenteman en Henk met een uh, ode aan, aan het basisinkomen. Dat komt zo meteen allemaal. Maar uh, eerst even, ja, de Finland. Finland heeft namelijk geëxperimenteerd met het basisinkomen. En uh, ja, het uh, nieuws is dus dat het stopgezet gaat worden. Er is dus nog niet duidelijk bij wat nou de exacte reden is. Het artikel is wel heel erg beknopt eigenlijk. Ik zou het bij wijze van spreken zo kunnen voorlezen. Maar in ieder geval, ze waren dus uh, met een experiment uh, begonnen waarbij uh, 2000 Finnen uh, die werkloos waren. Ja, zonder enige voorwaarden en uh, kijken, iedere maand 560 euro op een rekening konden krijgen. Dan hoef ze verder niks voor te doen, er waren ook geen verplichtingen. En als ze dan gingen werken, dan kregen ze dat geld ook gewoon op een rekening. En de verwachting was dat dan mensen wat relaxter waren... en dan uh, gewoon toch uh, op hun eigen tempo een baan gingen zoeken... Uh, zonder dat er stress bij zou komen. En uh, ja, na een jaar heeft men dat dit... ...project stopgezet. Ja, er, zijn, er worden wel allerlei mensen geciteerd... ...maar eh, het is nog niet helemaal duidelijk... ...wat de exacte reden was. Maar het is schijnbaar het liep het allemaal niet naar verwachtingen. Ik heb in ieder geval via via... ...heb ik nog een Fin-mening uh, van iemand... ...uit Finland uh, te horen gekregen. Dat is overigens wel iemand die... Uh, ...voor het basisinkomen was. Uh, die is van mening, het is in ieder geval zijn mening... Dat uh, de regering van Finland dit bewust heeft laten mislukken. Zodat ze kunnen zeggen van nou ja, we hebben het geprobeerd en het heeft niet gewerkt. Nou, dat is in ieder geval een mening van iemand. Ja, Julian, jij had er ook een mening over, hè? maar dat was wat anders dan uh, de meeste mensen zouden verwachten. Ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik, het, het is vermoeiend, laat ik het zo zeggen. Hè. Het is uh, allemaal toch wel een beetje een luchtfietserij. En je ziet dat niet alleen met het, uh, met het basisinkomen... maar je ziet dat bijvoorbeeld ook met uh, zo'n bewegingje uh, die heeft het dan ook over de lasten... maar dan alleen van het Koningshuis. He, de, het, het, het, het Republikeinse Genootschap. Het, het, het is allemaal te klein. Hè? Wil, wil, wil je iets veranderen? Uh, ja, of, of, of je moet inderdaad een, een, een bredere context hebben. Uh, maar... Het, het is maar één themaatje, laat ik het zo, uh, zo zeggen. Hè? En uh, nou, met, met de met de uh, Republikein, met, met de Republikeinen heb je bijvoorbeeld die ellende van dat. Ja, dat, dat, heel veel mensen, die vinden dat koningshuis prachtig. He, dus je ziet vaak ook dat als iemand iets schrijft van, uh, nou, dat kost uh, 350 miljoen, dan zeggen ze, oh, wat zeur je nou? En dat, uh, en, Bea en, uh, en, uh, Alexander en Maxima, dat levert veel meer op dan het allemaal kost. Bla bla bla bla bla. He, dus je, je, ja, je, je merkt gewoon dat, dat, dat, dat het alleen maar weerstand uh, oproept. Nou, zo is het ook wel een beetje met het basisinkomen. Hè? Je hebt mensen die zijn er heel fel voor, maar om, omdat het zo'n klein groepje is en omdat er dus er ook heel veel mensen tegen zijn, ja, ze zullen dus ze nooit een zin krijgen. Ja, je hebt uit de kans dat de uitkering in de, in de toekomst de basisinkomen gaat heten. <laughs> ja, dat zou je kunnen doen. Het blijft gewoon de uitkering zoals we het nu kennen, weet je wel. Alleen naam verandert om bij mensen te, tevreden te houden of zo. Ja, ja. Nou, en dat zit er inderdaad wel in, maar ik, ik zie dat niet veranderen, omdat uh, ja, omdat uh het, het systeem hecht sowieso aan uh, dingen die uh, gelijk blijven. En eigenlijk de, ja, dat er helemaal niks gebeurt. Dat is, uh... wat, je, wat je wel kan zeggen, van als je. Kijk, er ja, zijn toch heel veel mensen voor het Koningshuis. Uh, als, je, als je dan gewoon zegt van ja, als er toch zoveel mensen voor het Koningshuis zijn. en uh, ja, de kosten, als je dat gaat delen door uh, nou ja, het aantal werkenden. dan kom je nog niet eens uit op een euro per persoon per jaar. Als dus iedereen nou gewoon die voortkoningshuis is, gewoon uh, een vrijwillige bijdrage doet, dan zijn we van het gezeur af. Oh. Ja. En dan kost het eigenlijk niemand verplicht geld, kost het, want iedereen die voor is, die betaalt een eurotje per jaar of zo. Ja, ja twee, twee, euro, twee euro, euro of zo. En dan, ja. ja, laat zeggen, je maakt 2,50 van, dan krijg je nog een mooi magazine, weet je wel, oranje of zo. Dan krijg je dan gratis in je bus. Mm? Ja, nou ja, dan is iedereen tevreden, toch? <tog> ja. ja. Ja. ja, nou, probleem opgelost. Ja, en het is een mooi experiment, net zoals het basisinkomen. Ja, daar heb ik ook wel een mooie oplossing voor. Als nou iedereen gewoon een, uh, een eigen bitcoin miner in zijn huiskamer doet, ja, dan kan je ook kan je eigen mooie basisinkomen komen bij elkaar minen. Mm -hmm. Probleem opgelost. Ja. <laughs> ja. Ja, nou, makkelijk toch? Ik weet het niet. Ik, uh, in, in, uh, kijk, het zijn inderdaad, ik, ik blijf erbij. Het zijn hele kleine uh, splinterdingetjes. Uh, en uh, ja, het, het komt niet van de grond. Nou, we zijn blij dat, dat het ook is. Ja. <laughs> je moet, je zou niet, ja, het zou anders zijn als ze de meerderheid zouden vormen. Dat zou het, uh, denk ik, uh, anders, uh, anders zijn. Dus uh, ja. Nee, goed, hè, dan gaan we even naar Lenterman en Henk toe. Want uh, ja, die hebben een nummer gecomponeerd over het basisinkomen. En daar gaan we nu even naar luisteren. Wereld nog verdoemd. Ik kon geen bier meer kopen en mijn cheque was op. Oh ja, mijn vrouw was ook weggelopen. Mijn rekening was leeg, volle enveloppen op de deurmat. En in een donkere steeg beund ik wat bij en vulde ik wat aan en ik noemde haar een schat. Maar nu is er het basisinkomen: iedereen die krijgt. Wat hij verdient, zo mooi. We zijn toch allemaal precies hetzelfde, god, dat de nazi's hier nooit op zijn gekomen. Misschien vindt u mij nu, wat genocidaal Er stond, ga ik vier, met dit basisinkomen aan de haal. Wanneer het onbetaalbaar blijkt, zullen er... Enkele pittige keuzes moeten worden gemaakt Ik zoek vast mijn residentie in een treinwagon Met leuke gordijntjes voor de ramen En voorzien van een stoomfluit ja. Lekker met mijn heerlijke, onvoorwaardelijke waarschijnkomen Allemaal tezamen, te schappelijk in balans De een die doet het met een bonte koe En de ander doet het met een gans Dat ja. uniform staat mij goed ik zet mijn mond erin voor de samenleving. Ik lever mijn bijdrage middels de uitdagendaksheinz op alcohol. Mijn rekening was leeg, volle handvellen op de had. En in een donkere steeg kwam ik erachter dat mijn adem stoppen van een volle euro op de vrije marktwaard was. Lang leven het levenslange basisinkomen. Iedereen die krijgt toch wel wat hij verdient. Zuinig werken, zuinig leven, zeepjes sparen. Iedereen op straat. Binnen twee weken ben ik eigenaar van een geel onderzeeboot. Misschien vinden wij nu wat genocidaal. Maar dit liedje heeft dan nu ook geen enkel moraal. Oei. Tot zover, Lenteman en Henk. Ik hoop dat u genoten heeft. Dan uh, ontbreek ik heel even de uitzending. want Joshi uh, uh, Livo is uh, binnenkomen huppelen. En uh, hij heeft heel goed, ja, hij wil even met ons gaan hebben over wat er afgelopen weekend van de 13e tot de, uh, ja, volgens mij de 15e april gebeurd was uh, in Lieberland. Inmiddels bij me aangeschoven is Joshi. Uh, helemaal vanuit, uh, waar zit je nu? Ja, Lieberland, Johan. Letterlijk op Lieberland? Nou, zo dicht mogelijk bij. Ik ben in Apatit. Oh, waar wij altijd zit, zeg maar. Apatit <laughs> in Servië. Ik zie hier onze boot. Ah, oké, okay, oké. Okay. Lekker op uh, het terras, neem ik aan. Lekker op het terras, ja. We moeten zo direct nog even wat werk verzetten, dus ik kan ook niet te lang blijven. Maar het, gaat, nee. het is hier heerlijk weer op het moment. Ik weet niet hoe het bij jou is. Uh, ja, nou, het is redelijk vandaag. Nou. Maar uh, ja, ja, ja, ja, je hebt natuurlijk uh, op 14 april uh, hadden jullie een feestje? Ja, 13, en ik heb wat beelden ja. gezien. Oh, de 13e, sorry. Ja. Vrijdag de 13e. Ja, dat duurde het <laughs> hele weekend hoor. Dus de 14e was het ook feest. En de 15e ja. was het ook nog feest. Maar het was echt leuk. Was maar het, ja, hoe is het allemaal gegaan? Wat hebben jullie allemaal uitgesproken daar? Het was een uh, samenwerkingsverband tussen DI, dat is een uh, organisatie van cryptogeld evenementen. Mm. En die uh, mensen die, uh, hadden een congres georganiseerd in Novi Sad in Servië. Nou, dat begon dan op vrijdag met een, uh, met een diner. De volgende dag hadden we de hele dag uh, lang, waren er presentaties. Allerlei mensen die hun uh, crypto-geldproject even aan de man wilden brengen. En op zondag hadden we een boottocht. En toen zijn we met uh, bijna 200 man, 10 boten dik, zijn we naar uh, Lieberland gevaren. Gedurende dat hele weekend ben ik gevolgd door de NPO. Die, heb, die zijn namelijk een documentaire aan het maken over zes mensen die hun leven helemaal in de crypto wereld hebben gestoken en uh, ik ben een van die zes mensen, dus ze hebben mij eruit gekozen en uh, samen met vijf anderen zul ik op, uh, op 10 mei is de uitzending op Nederland 2 en die hebben dus een heel weekend lang, nou die hadden de duurste camera van alles, uh, alle media die er rondliep en uh, dat was heel erg leuk, die volgden mij met alles wat ik deed en die vroeger stelden vraagjes en die wilden alles weten wat ik nou doe en uh, hoe dat dat allemaal werkt en waarom dat ik uh, nou voor Liberland kies. En ik heb dus, um, op de, tijdens de boottocht zijn we naar Lieberland gevaren. En daar stond, voor Lieberland stond er een, een klein leger aan Kroatische politieagenten, aan douaniers. Um, dus we konden niet op het land. Maar net, net voor Lieberland hebben we de boot uh, geparkeerd. En toen zijn we met z'n allen op de grootste boot gaan staan. Toen heb ik daar op die boot heb ik mijn Lieberland-paspoort mogen ontvangen. Oké. Okay. Dus dat was erg tof. Ik ben nu officieel en kan ik ook met een paspoort aantonen dat Yoshi Livo Lieberlander is. Oké, okay. nou, ja, cool. <laughs> ja, dat is hartstikke leuk. Dat was, uh, was leuk, ja. Uh... Dus dat komt op 10 mei komt dat op televisie. Ja, ik, ik ben één grote reclame voor e-gulden in, in het hele gebeuren. Ja, die is een gestegen, hè, toen jij eraan het praten was. Ja, nou op het moment dat ik, want ik, heb dus, ik ben op een gegeven moment werd ik even uitgenodigd om op dat podium te komen. En daar kon ik even hallo zeggen tegen iedereen die daar was. Uh, en er werd er ook even gezegd, ja deze man die investeert uh, in, in Lieberland, een serieus bedrag. Dus dat was meer even om vast te leggen dat ik dat uh, ga doen. Uh, maar toen op het moment dat ik op het podium stapte, schoot de, de prijs met uh, 150% omhoog. Zo. Ja, maar dat was een heel korte piek, maar toch met 100 bitcoins. Dus dat is bijna een half miljoen, meer dan een half miljoen, wow. uh, gebeurde dat. Dat was, was een le leuk, leuk uh, opsteker. En uh, sindsdien zitten we nu zo'n uh, nou, 10, 20 procent boven de loos van ja. dit jaar, dus het heeft wel iets gedaan, ja. Nou, heel veel mensen hadden natuurlijk een, uh, hun e-gulders op uh, auto's gedaan, op hele hogere bedragen, dus toen die omhoog knalden, gingen, werden automatisch heel veel verkocht, denk ik. Ja, ja, ja, mensen <lacht> zijn altijd alleen maar e-gulders aan het verkopen, Johan. Niemand die ziet de ja. waarde van het puntje <lacht> in. Nee, nee, nee. Maar ja, het is, het is de realiteit van de EFL en, uh, ach ja, wat moet ik ervan zeggen, ik denk op een dag, en voor mij legitimeert het uh, op langere termijn ons bestaan, want iedereen heeft al jaren de kans om die munt goedkoop in te slaan en op een dag en dan is het een euro, ja en dan uh, denk ik dat het grote publiek het pas gaat zien, maar en, en elke, uh, eigenlijk argument, wat mensen gaan aandragen van, ja het is oneerlijk verdeeld. Ja, je hebt al jaren de kans om die dingen voor een, voor een prikkie op te, op te kopen. Dus uh, weet je wel, voor mij is het wel een mooie, uh, ik vind het wel prima zo. Ja, oneerlijk verdeeld is toch niet zo erg? Hè? Uh, uh, Uiteindelijk, als mensen er uh, een tientje voor gaan betalen, dan mogen ze van voor mij overkopen. Yeah. En dan gaan ze ook weer beter deeld worden. Dus dat vind ik altijd een beetje een non-argument. Uh, ik ben heel erg benieuwd weer wat dit gaat doen, want uh, het wordt voor een half miljoen mensen verwacht ze dat er gaat kijken. Ik heb ook een, uh, een billboard gehuurd voor, uh, voor, voor EFL. Van 30 april tot en met 14 mei uh, heb ik op 100 piekante meter naast de A4 bij Schiphol uh, een billboard gehuurd. Uh, daar komt mijn... Uh, mijn foto op, en dan iets met, uh, tenminste in mijn foto, mijn, uh, mijn profielfoto. Dus dat is een cartoon. En dan de tekst, uh, wilt u wel een pensioen? Paar dan voor de toekomst www.igulden.org. Oké. Okay. En dan nog uh, hashtag hoddle in de hoek en zo. En dat, uh, ja, ik heb een, ik heb een, uh, een uh, competitie uitgeschreven. Daar kunnen mensen 2000 e guldes mee winnen. En er zijn, is inmiddels een leuke inzending om binnen te komen over, over 48 uur loopt die af officieel. Maar ik heb al wel, uh, ja ik denk dat ik de winnaar als komst weet ik al wel wie ik ga laten winnen. Want ik vind dat de leukste. En uh, dat is een, uh, ja dus. Wat ja, ja, moet je, je exact doen om te winnen? Ja, je moet een plaatje ontwikkelen. En uh, that's it. En oh, okay. dan kun je dus, uit die gulden is ongeveer 400 euro. Dus het is allemaal in... Uh, als je hem wint, dan is het een, een prachtige uurloon. Um, dat gaat via Bitcoin Talk. Uh, in het e-gulden verhaal, wat daar geschreven wordt. En ja, um, ah, ik zeg al, ik, ik, uh, ik zou heel graag. Ik, het lijkt mij wel leuk, wordt voor het eerst dat ik nu dus uh, uh, promotie ga doen voor e-gulden. Want we hebben nog uh, totaal geen budget daarvoor uitgetrokken. Maar dit is nou een van die journalisten die mij uh, daar interviewde. Die heeft een sponsordeal. Uh, ...dat ze dus die, die billboards verkoopt voor haar eigen project. Die heeft een project over, uh, over dingen in haar leven... ...en die, die, die wil een documentaire daarover gaan maken... ...en daar heeft ze geld voor nodig... ...en heeft ze dus een sponsordeal... ...dat ze die billboards probeert te verkopen. En dan gaat het geld van die billboard gaat naar haar. Dus dat vond ik een leuke actie, net als met Fran Manders. Ik denk, nou... Ik zal er eens dus even wat uitgeven. Dus er komt een heel groot billboard voor de e-gulden. En, uh, en, en in die documentaire. Ik draag daar onder andere een t-shirt. Met, uh, met EFL logo. En, uh, dus ik, ik hoop dat het wat gaat doen en dat de mensen een keer wakker gaan worden. Ja, cool joh. Ja, lijkt me interessant. Ondertussen, ondertussen gaat het hier allemaal door in Lieberland. Uh, ben ik nou dus uh, ja, een beetje durf durfinvesteerder, om het zo maar uit te drukken. Uh, er komt een ICO aan van Lieberland. Ja. Uh, daar heb ik een deal mee. Ik heb een met de president van Lieberland heb ik een dealtje. En uh, die accepteert e dus voor zijn ICO. Oké. Okay. Dus op die manier heb ik een hele hoop Want ik, stel dat ik nou een miljoen e-gulden wil verkopen, dan, dan druk ik de prijs daarmee door de helft. Uh, maar op deze manier kan ik buiten de markt om uh, voor mensen toch uh, regelen dat ze makkelijk van die e gulders afkomen. En de markt van, van Lieberland, dat wordt, die, ja, die heeft gewoon veel meer liquiditeit. En dus uh, kun je daar wel je munten in kwijt. Dus dat... Um, dat, dat belooft ook wel wat. Op die manier ga ik nu wat, wat uitbetalen. En dan ga ik dus ook uh, proberen om, uh, ja, wat, uh, wat van dat geld voor mij te laten werken. Want het merendeel staat vast. En ik ben wel he, ik ben handelaar. Ik doe uh, op, op allerlei sites uh, verkoop ik wat en koop ik wat. En daar verdien ik mijn geld mee. Uh, maar uiteindelijk uh, wil ik ook een keer in de echte wereld, om het maar zo uit te drukken, uh, een keer een stempel zetten en iets doen. En Ik heb bijvoorbeeld Satoshi School, dat is een project waar ik uh, me bij wil betrekken. En dat is dan uitleg over blockchain technologie en zo. En dat ik allemaal van de grond gaan krijgen. En dan ga ik dan via uh, de Liberland ICO ga ik hè, voor mezelf wat, uh, ja, wat kapitaal, vrijmaken om dat te realiseren dus dat, dat gaat de komende nou, dat duurt ongeveer nog een maand en dan is het live en dan uh, moet het allemaal gaan gebeuren en tot die tijd ja we zijn hier op zich met een kleine club mensen maar wel een goede club en we doen heel veel dingen, ik ben hier nu ook uh, ik ga, volgende week ga ik naar Berlijn, dan spreek ik in Berlijn over Lieberland, want ik heb nou een paspoort om iets te kunnen laten zien, dus Ga ik naar de Libertarische Partij in Berlijn. Ik zit hier met een uh, mevrouw die vorige week of twee weken geleden nog Robert Valentijn een hand heeft gegeven. En hoe heet die andere, uh, andere man ook alweer van de Libertarische Partij? Uh, ja, er was een hele delegatie was er in Belferde, oh. uh, weet ik. Ja, en daar was hij ook. Dus Maria Zankova is dat. Dus misschien dat iemand dat zegt. Ja, er waren heel veel uh, mensen uit mijn vriendenkring die waren daar inderdaad. Ja. Ik zag de foto's voorbij ja. komen op Facebook en zo, en Twitter. Dus uh, Ja, dat was tegelijkertijd met jullie, hè? Dat was, uh, was er een of andere Liber Liberty-conferentie uh, of zo. Okay, ik ben even de naam ja. kwijt van wat het was. Maar, uh, ja, precies. Ja. En um, ja, we hebben hier dus wel een leuk clubje. En als ik dan terugkom daarvan. Dan uh, ik ga ik hier ook gewoon mezelf wat meer promoten als Bitcoin expert. Want die mensen die hier, die uh, kunnen dat volgens mij wel gebruiken. En dan ga ik ook hier wat meer uh, ja, geluid maken, uh, presentatietjes geven, mensen uitleg geven. En dat soort dingen. Dus uh, ja, uh, voor genoeg te doen. Ja, nee, tof joh. Ja, nee, ja ik ben ja. benieuwd. Dus, uh, we houden de luisteraars hier vol op de hoogte. Dus, uh... En ik zou zeggen van kijk allemaal op 10 mei naar Nederland 2 in de avond. En uh, dan komt de documentaire op tv. En uh, ja. nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja. Maar je kan dan ook nog via uitzending gemist kijken. Kan via uitzending gemist, ja. ja. want ik denk Ik heb het hier natuurlijk zelf, heb ik dat niet. Hier in Ja. Dus volgende week Berlijn. Dan uh, heb ik ook nog een uh, toertje Frankrijk. En als, die, als, die, uh, uh, als dat billboard nou in de lucht is. Ik weet het nog niet helemaal zeker, want het is wel een ontzettend, ontzettende omweg. Maar dan denk ik er ook nog over om heel even zelf naar dat billboard te rijden. Om even een fotootje te maken. Want ja, het is niet elke dag natuurlijk dat ik. Uh, vind ik vind het wel leuk om dat even te doen. Ja, toch zo? Ja. Dus ja, ik ben, ben lekker aan het doorbouwen. Ik, ik timmer aan de weg. Ja, ik ben goed bezig. <laughs> lekker. Ja. ja, goed ja, dankjewel. Ja, Johan, jij ook bedankt. En. Uh, we houden contact zullen ze. Nee eh, goed, tot zover, uh, Liebeland. Dan gaan we even naar uh, het volgende bericht toe. Het kabinet wil telecomsector uh, telecomsector gaan beschermen tegen overnames. Ja, als je beschermen leest door de overheid, dan weet je natuurlijk wel dat, uh, dat er van alles uh, beschermd wordt binnen de overheid, maar dat de overheid niet. Uh, uh, dat die bedrijven niet beschermd worden. Want, uh, uh, laat, laat maar rijden, ze houden gewoon niet van die commerciële. Ze willen alles weer naar voren, uh, wat was dat, 1989 of zo? Nou, dat dat, dat twijfel ik, maar zeg, uh, uh, ja, er zijn een heleboel aanbieders van uh, telefonie, internet of datacenters. Datacenters komt hierbij, Het uh, was vro vroeger natuurlijk vooral uh, telefonie en internet, of daarvoor alleen maar telefonie zelfs, met het Koninklijke KPN Nederland. Maar nu zijn ze opeens bang voor overnames. Want een overname zou in de toekomst eerst gemeld moeten worden bij het ministerie. Dat kan hier vervolgens een stokje voor steken als de nationale veiligheid of openbare orde in het gevaar komen. Dus ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met wat er met Facebook gebeurd is. Met die Cambridge Analytics. Dat men het idee heeft van, oh, je kan gewoon zo als je, als je een paar... Uh, 100.000 uitgeeft aan Facebook, dan kan je gewoon de hele bevolking herprogrammeren en dan kunnen ze allemaal bij Geert wilders gaan stemmen of zo. Uh, het is de, onze bevolking is te hacken. <laughs> nou, we hebben een lek we, we hacken ze normaal zelf. Maar nou uh, zit er een, uh, een lek in en dan kan er opeens iemand tussen komen en uh, die kan ons stemvee uh, de verkeerde kant op sturen. Ja, alhoewel Ik me afvraag van uh, ja. Heeft Cambridge Analytica dat dan gedaan nee, of zo? Ja, je weet je wel? Als ze mensen allemaal Trump gaan stemmen vanwege Cambridge Analytica en zo? Nee, dat niet. Hoeveel invloed hebben die in godsnaam gehad? Nog niet eens een micro denk ik. Oh nee, dat is niks, bijna niks geweest. Uh, en de, er werd nauwelijks was ik Zelfs dat de, da de soort data dat gelekt is. Gewoon helemaal geen politieke campagne mogelijk maken. En ook gezien de advertenties die geplaatst waren. Ja, het slug ook heel, heel nergens op omdat, uh, om daar een verkiezing van af te laten. Maar je kan je voorstellen dat Facebook hier niet zo erg tegen in verzet komt. Tegen deze uitspraken. Want die denken nou, zo'n reputatie. Dat onze advertenties zo krachtig zijn. Dat willen we wel graag uh, de wereld in helpen. Dus ja. Nou. Als je daar excuses voor aanbiedt dat je de uh, verkiezingen bepaald hebt in de VS, dan, uh, dan denken mensen, nou, Facebook, dan moet je zijn voor je advertenties, want uh, dat werkt uh, redelijk goed. Maar ik denk ook dat onze onderdanen hier voor gedeeltelijk wel intrappen dat dat zo kan hebben gewerkt. Uh, onze heersers bedoel ik, ja, onder, onderdanen ook wel. En dat, dat die heersers daarom gelijk hun, uh, hun, ja, met nationale veiligheid hun telecomindustrie gaan beschermen. Tegen vijandige overname. Stel, ja, er is geen vijandige overname. Want uh, als iemand zijn aandeel verkoopt aan de bieder, dan is het nooit vijandig. Dan doet hij altijd van: nou, de mooie prijs, daar doe ik het voor. En uh, ja, als hij dat niet doet, dan uh, uh, kan je hem niet over. Het is eigenlijk per definitie vrijwillig als er gewoon sprake is van een verkoop. Het kan alleen zijn dat wat er bij een vijandige overname bedo bedoeld wordt, is dat het zittende management het er niet mee akkoord is. En eigenlijk is dat hier ook zo dat de overheid is er niet mee akkoord met zo'n overname. Maar je zag dit natuurlijk al eerder gebeuren, want KPN, er was Carlos Slim uit Mexico, de rijkste man ter wereld, geloof ik, of uh, een rijkste achter Bill Bates, of die wilde KPN overnemen. En die kwam erachter dat hij ja, het KPN wel gekocht, maar hij had nog eigenlijk nog steeds niks, want ze dus hadden we preferente aandelen of zo. Er zat een beschermingsconstructie omheen, waardoor hij eigenlijk niks te zeggen had over KPN, ondanks dat hij wel betaald had. Dus ja, Eigenlijk is dat al zo. En de reden, dat is ook de, de reden dat de overheid altijd probeert monopolies te creëren en hun macht uit te breiden over infrastructuur. Niet alleen wegen, maar ook elektronische snelwegen en eh, ook datacenters. nou dus, Dat is omdat je dat nodig hebt om een, om een opstand tegen de overheid op te starten. Je hebt wegen nodig om troepen te transporteren. Je hebt, uh, je hebt informatie nodig om afspraken te kunnen maken en om, om te kunnen plannen. Die heb, je, heb je telecommunicatie nodig. En daarom zitten zij er zo op. En het is, ja, er komt altijd zo'n verhaal bij: van nee, de, de overheid moet de post doen, omdat de weduwe in de Appelschaal, die moet evenveel, voor evenveel geld een, een postpakketje kunnen krijgen als, als iemand in Amsterdam. En met een vrije postbedrijf, die zou natuurlijk de weduwe in de Appelschaal laten zitten. Dus dat soort verhaaltjes worden altijd bijverzonden. Maar de werkelijke reden dat zij de dat zij dingen als pensioenvoorziening en infrastructuur en telecom en zo willen hebben... is omdat dat ze kan verhinderen om een opstand, uh, een opstand op te laten komen. Ja, ze kunnen gewoon meekijken of meeluisteren. Ja, ze kunnen onderaan ook allemaal is, ja. heel snel ingrijpen. En de, daar zijn ze denk ik een beetje, een beetje door verrast geraakt bij Facebook uh, het verhaal... dat ze dachten van o jee. Uh, het kan misschien zijn dat er een hele, via de nieuwe techniek, dat wij uh, dat begrijpen ze natuurlijk toch allemaal niks van, maar dat via de nieuwe techniek dat opeens een hele vijandige bevolking tegen ons vinden. En ja, dat, dat kunnen ze ook mooi als verklaring gebruiken, als ze een slecht beleid voeren en, de, en iedereen haat ze tot het uh, onmogelijke, dan kunnen ze altijd zeggen, nou ja, het, het komt kennelijk omdat die Russen uh, sociale media hacken, uh, maar dan kunnen ze vermijden dat het ooit met wat met hun te maken heeft. ze. Ja, dan kunnen je natuurlijk de geheime dienst alles ingrijpen enzovoort. Ja, dat is natuurlijk ook het verhaal dat uh, in de Arabische Lente. zou ook mee mogelijk gemaakt zijn door Twitter of zo. Maar dat, dat vind ik aan de andere kant een beetje een raar verhaal. Want in uh, Libië hadden ze helemaal geen internet. Ja. Dus hoe kunnen daar via Twitter iets verspreid worden. terwijl ze daar geen eens internet hadden op dat moment? Ja, er was toen dus zo'n Facebook-man, geloof ik, die daar in Libië zat. En dat, die zou dan een cruciale rol hebben gespeeld bij het. Uh... Het opwekken van deze revolutie, ik, ik trek dat ook al uh, in twijfel. Ja, terwijl de gemiddelde Libia had niet eens toegang tot het internet. dus. Ja. Maar ja, Het kan heel goed zo zijn dat het belang van Facebook weer uh, wordt over, overdreven. Nee. nee, goed, dan gaan we even naar de, de gamewereld toe. Wat is daar allemaal uh, aan de hand? Ja, ik heb begrepen dat het heel vaak wordt gezien als schokken. Ja, tenminste door uh, kansspelautoriteiten in ik aan. Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Nou ja, als het onder die compliance komt te hangen, dan uh, mag zometeen alleen Boudewijn Poelman nog uh, games uh, gaan uitgeven. Dus uh, ja, dat is wel een beetje schrikbarend. Even voor alle, alle duidelijkheid, uh, de heer Poelman, dat is de grote man achter uh, Postcode Loterij, Vrienden Loterij... Uh, bijna alle loterijen, behalve de, behalve de Lotto en de, sta, de staatsloterij. Dus je hebt in, in Nederland eigenlijk een duopolie die samen met Holland Casino, uh, uh, dus eigenlijk een, uh, ja, noem, het, noem het gerust, een oligopolie, die uh, het gokken in Nederland beheerst. Oké. Okay. En die moeten dan zoveel procent aan goede doelen geven, uh, zoveel procent gaat op aan belasting en ja, yeah, that's it. <laughs> Ja. Ja, een goede doel is dan tussen aanhalingstekens natuurlijk, hè? Nou, dus, er worden voor de goede orde, worden er wel, uh, ja, dingen weggegeven aan goede doelen, uh, en Dus echt, de NCO. Maar, uh, ja, het, het, het, het, is, het is een beetje, een beetje voor de fleur. Want uiteindelijk worden, ja, wordt er ook gewoon geld verdiend door die mensen. En die worden gewoon heel erg beschermd, hè, Tegen concurrentie. En ja, de game markt is natuurlijk hartstikke vrij, is ook, uh, is ook erg opgekomen. Ja, daar kun je inderdaad een paar uh, stenen door de ramen gooien en dan stelt straks uh, de Nederlandse gameindustrie helemaal niks meer voor. En laten we dat eerlijk zijn, een, een verdienmodel is uh, door mensen nou, tijdens het spelen voor, uh, uh, van van die credits te laten kopen. Waarbij ja, ze of de credits kunnen uitbreiden of dat soort dingen. Nou ja, ja het, is, het is zeg maar de punten die je scoort tijdens het gamen, die kun je verzilveren en uiteindelijk een eurozom zetten. Of in cadeautjes, hè? dat kan natuurlijk ook. Ja, wat, wat, wat, wat zal ik zeggen? Ik, ik denk in ieder geval dat het een enorme klap gaat geven. Omdat Nederland zal waarschijnlijk weer het enige land zijn dat dat in gaat voeren. Dat zie je al aankomen, want er zijn weinig landen zo hypocriet als Nederland. Die enerzijds geld, waarbij de overheid aan de ene kant heel veel geld verdient aan het gokken. Waarbij dit soort oligopolies worden gestimuleerd. En aan de andere kant, ja het moet wel beschermd blijven, want we moeten voorkomen dat er... mensen gokverslaafd worden. Ja, ja. Nou ja, dat is gewoon heel hypocriet en eigenlijk ook wel onrechtvaardig, dus uh, ja. ja. Ja, in ieder geval gaan we van het gokken gaan we naar uh, ja, Noord-Korea toe. Ik heb hier uh, Trump versus Kim. Ja, dat ziet eruit als er van een bokswedstrijd aankomt. Wat is er aan de hand? Ja, uh, Trump heeft, geloof ik, Mike Pompeo hier van de CIA naar Noord-Korea gestuurd... om daar met Kim Jong-un uh, um te praten... En daar is best wel wat uitgekomen. staat, dus uh, tenminste uh, Noord-Korea zou de nucleaire testen kunnen stoppen, het testen van hun, hun raketten (ICBM-testen) uh, stoppen, het ontmantelen van hun nucleaire testsite en het nazoeken van vrede. Ja, het kan dat zijn dat het natuurlijk allemaal logisch is, maar het is best wel veel. En wat mij vooral opviel is dat op de hele Nederlandse website, dus ik alle Nederlandse nieuwsmedia, er was helemaal niks over terug te vinden. Hè. Want het is, dat, het is natuurlijk, pro, Trump die, doet, die bereikt een keer wat goed. Nou ja, ja, dat kunnen ze ongelooflijk. Dus, ja, je ziet dus dat René Froger weer op de voorparadaat springen, maar ze zullen voorkomen dat Trump, terwijl ja, Noord-Korea dreigt toch met een soort kernoorlog op een gegeven moment. En dat zou de wereldwijde kernoorlog is toch wel ja een redelijk linker toestand komen voorstellen. Dat je daar uh, gewoon wil weten wat, uh, wat de stand van zaken is. En als er dan zo'n grote vooruitgang in zit, dan vind ik het wel heel apart dat ze die Nederlandse media het niet over hun hart kunnen verkrijgen om dat dan op de voorpagina te zetten. Gewoon met geen enkel woord worden over gerapt. Maar nou, ik heb het wel op de radio uh, het een en ander gehoord. Ja, het werd niet echt uh, benoemd dat, uh, dat Trump er een grote hand in had, of Pompeo. Wel, in ieder geval dat, uh, er werd wel gemeld dat Noord-Korea in één keer een omslag maakte in hun uh, kernwapenbeleid. Dat ze in één keer ging, alles ging ontmantelen en stilleggen. Hmm. Maar ik heb het niet zo gehoord zoals je Oké, vertelt. Okay, ja, ik heb uh, nu.nl en uh, de AD gekeken. En ik had uh, gewoon de grote landelijke dagbladen even gekeken. En uh, ja, het stond. Hetzelfde moment dat dit stond, stond er niks over op die, uh, over die media. Ja, het is natuurlijk ook moeilijk, hè? want je moet zeggen: ja, de literen die Hitler hebben ze altijd gezegd, en de racist en een fascist, en uh, het is uh, seksist, en uh, ja, je hebt de hele tijd de, uh, ziekte schelden. Ja, dan moet je opeens, ja, succesje, dat is al even heel moeilijk. Hè? Ja, je kan je sowieso afwegen wat er nou precies aan de hand is. Uh, wat, uh, ja, of zo'n figuur ook bespeeld wordt, want. Je ziet natuurlijk heel vaak dat, wij, dat een nieuwe president opeens een uh, bij regen bijvoorbeeld, die kwam binnen met de gezelingscrisis bij Iran. Dat, uh, in, in Iran was een revolutie geweest. Ja, als je heel ver, heel ver terug gaat, kun je zeggen dat was. De CIA had een democratisch gekozen heerser in Iran omvergeworpen en daar een dictator neergezet. is. ja, een uh, stroomman, zeg maar. En op een gegeven moment is die er weer uitgegooid bij een revolutie. En toen zijn ook een heleboel Amerikaanse ambassadeleden gegijzeld. En het, er werd een hele lange gijzeling duurde dat. En dat uh, was onder Carter geloof ik. En die kon er eigenlijk niet veel tegen doen. En toen kwam Regen aan de macht en uh, die kreeg bijna altijd die gijzelaars vrij. <laughs> en daar later bleek dat, dat daar zat al een operatie achter van de CIA die hadden uh, het Iran Contra schandaal. Die hadden geloof ik, hoe dat nou precies gegaan was. Ze hadden geloof ik uh, geld verdiend aan de wapenhandel aan Niguraanse contra's. En dat, hadden, dat geld hadden ze dan weer betaald als losgeld aan Iran zo om, daar, uh, om die gijzelaars vrij te krijgen. Dus dat werd later weer een heel schandaal. Maar de inkomende president die had gelijk een, uh, een succesje kon hij melden. Maar je, je vraagt je af wat er achter de schermen gebeurt. is zeker omdat het vooraf gegaan werd door Mike Pompey van de CIA die daar naartoe raadt Ik weet niet wat hij daarvoor... Uh, Dingen heeft gezegd. Ja, wat ik er vernomen heb. Ik, ik heb er nog niet zo in verdiept hoor, dus ik kan het ook mis hebben. Maar uh, Kim Jong-un had in één keer een, een soort omslag en hij wilde zich uh, gaan richten op de economische ontwikkeling van zijn land. Nou ja, je weet dat hij gewoon een grote slavenvorm heeft. Mm. En uh, waarschijnlijk gaan, uh, gaan ze binnenkort goedkope spulletjes maken voor, uh, voor Amerika of zo. Maar ze hebben alleen maar een gok hoor. Nou, voor, voor, voor China waarschijnlijk hoor, want hij is, uh, hij is een week geleden is hij met de trein naar China geweest. En hij denkt dat ze economisch wel heel erg klem zitten. Omdat natuurlijk aan alle kanten geboycott worden. Dat, is, dat zal wel een, een probleem zijn. Ja, over het algemeen, ja, die boycotts die treffen de bevolking heel hard. Maar de leiders niet zo hard. En dan het is het natuurlijk wel gemeen dat je gaat zeggen van... Nou ja, het is in Irak ook gebeurd, 500.000 kinderen dood door zo'n boycott. Met het idee van ja, als het maar slecht genoeg maakt voor de dan. Dan werkt hij voor zelf uh, de heerser omver. Maar dat is wel 500.000 kinderen dood. En dan ben je nog niet van die Zalabouzijn uh, af. Dus uh, lekkere, lekkere boelestad. Uh, waarom zou je die mensen op mogen offeren voor die andere mensen? Want die mensen kunnen net zo min tegen hun heersers in opstand komen... ...als wij tegen de onderen. Slechter nog eigenlijk Ja, ik denk wel, ja... Er zit op ergens toch wel een soort uh, omslagpunt, denk ik, hoor. Dat, uh, dat op een gegeven moment de hongerige bevolking... het uh, paleis van de koning gaat uh, bestormen. Als ze zeg maar zo hongerig zijn, weet je wel... dat ze er ook geen ruk meer uitmaakt. En dat ze dan maar gewoon uh, het gevaar voor eigen leven paleis gaan bestormen van de heerser. Ja, dat is wel zo. Maar nou goed, dit is overigens niet mijn mening of zo, maar dit is meer uh, wat ik denk dat de redenatie erachter was uh, van de VS. Dat ze dit als een, uh, een wapen hebben geprobeerd om uh, regime change uh, te bewerkstelligen. Ja, als je dan 200.000 doden verder bent om één heerser te krijgen of zo. Ja, uh, is dat dan, ja. dan gerechtvaardigd? Ja, ik zou zeggen, als die mensen zeg maar met een volle maag... hun heer alles op alles wil zetten... om die vent weg te krijgen... dan uh, was het ook prima geweest. Uh, als ze het niet willen doen... Ik, ja, wie zijn wij om met een boycott... hun leed zo te vergroten... dat ze, dat ze alleen de keuze hebben... om zich uh, in regels te werpen. Ik uh, ja, vind het een rare manier... om zo'n heerser weg te krijgen. Dus ik denk dat... Uh, ja. als, je, als je het veel vriendelijker aanpakt... denk ik dat je veel meer... Veel meer kans maakte. Op een, uh, ja, ik ken dat verhaal over de wind en de zon. Die allebei proberen uh, die een wedstrijdje hebben over een, wie een man zijn jas kan uh, uitkrijgen. En dan uh, gaat de, de wind die gaat heel hard blazen. En dan gaat die man die jas alleen maar harder om zich heen trekken. En dan zegt de zon, nou laat mij maar even. Die, gaan, die gaat heel hard stralen. En dan krijgt die man het zo warm dat hij zijn jas uittrekt. Ja, dat is eigenlijk, als jij gewoon heel veel handen hebt met Noord-Korea, en je gaat gewoon alles toestaan, en, uh, je, en je gaat het toerisme toestaan. En, uh, nou ja, zij zullen het natuurlijk op een heleboel vlakken tegenhouden, maar elk openingetje dat je, dat je uh, hebt, sta je contacten toe. Dan wordt het veel moeilijker om die hele illusie in stand te houden, die die mensen daar nu van jongs er vaak krijgen ingegoten. Ik denk dat het veel effectiever is om de machtsbasis te ondermijnen dan de zaak juist isoleren. Want te vaak is het natuurlijk ook zo dat die bevolking, dat die, die heerser, die zegt... nou, jullie hebben allemaal honger, dat komt door buitenlandse blokkade. En dit is de grote Satan die dat doet. Ja, en dan geloven ze dat toch? Dan geloven ze eerder dan, uh, dan dat ze denken, je, mijn eigen heerser is een uh, scheur. Ja, goed, gaan we nog even naar het uh, naar volgende bericht toe. En dat gaat over het aapje met de auteursrechten. <laughs> Daar hebben we het een keer uh, een paar uur geleden over gehad. En dit verhaal heeft nog een staartje. <laughs> Ja. No pun intended. Het gaat over dat uh, lachende aapje wat je heel vaak op internet voorbij ziet komen. Dat is de aap met auteursrechten. Ja, hoe is het afgelopen? Ja, dat is de, de aap Naruto. Een uh, bruin, nee, een, witte, een wilde kuifmakkaar En die maakte in 2011 meerdere foto's van zichzelf in een camera. Die werd achtergelaten door een fotograaf, David Slater... Nou, we werden die beelden drie jaar later gepubliceerd in een boek waarbij Slater zich het auteursrecht toe-eigende. En dat leidde tot de rechtszaak 2015 door de dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Edibles. En die beweerde dat de aap de auteursrecht op zelfs had, omdat hij de foto genomen had. De aap weet niet eens wat een auteursrecht is. Oh. <laughs> nee. Maar de rechter ging daar niet, mee, niet in mee en stelde dat het dier, geen, dieren geen recht kunnen bezitten, maar daarop ging PETA in beroep. En dit hoger beroep leidde in 2017 tot een schikking. Daarin beloofde de fotograaf dat hij deel van de opbrengst van zijn fotoboek zou doneren aan een natuurreservaat in Indonesië. Naar uw kreeg geen directe vergoeding uit de schikking. Dus de aap kreeg geen directe vergoeding. Ondanks het verzoek van Peter om, de, uh, om het beroep na de beschikking in te trekken, spreekt het hof van beroep zich toch over de auteursrechtenzaken uit. Het vrij daarbij naar eerdere uitspraak van het hoge rechtshof dat de oordeel dat dieren geen mensen kunnen aanklaren. <laughs> het dier kan daarom ook geen, geen aanspraak maken op auteursrecht. <laughs> dus uh, ja, het is eigenlijk te belachelijk voor worden dat, uh, rechtszaak, dat, dat dit tot het hoge rechtshof doorgaat, dit soort dingen. In, uh, ja. Ja, maar wat als de, de dierenwelzijnsorganisatie wel gelijk had gekregen? En dan waren er nog meer zaken gekomen, weet je wel? Op ja. een gegeven moment iedere hond die gefotografeerd wordt, die, uh, ja... Ja, het staat hier. Uh, Zij vinden het volgens mij gewoon leuk om dit soort dingen te doen. Ze, ze kijken van, nou, oh, dit, dit is wel een leuke zaak. Dat vind ik wel... Uh, is het, het Hof van Beroep oordeelde ook dat PETA in deze zaak niet het recht had om namens naar toe de rechtszaak te voeren? De organisatie heeft de rechtbank er niet van overtuigd een zodanig significante relatie met de aap te hebben om juridische vogelij over het dier te, uit te kleden. <laughs> Bovendien geldt deze manier voor vertegenwoordigen door het Amerikaanse recht alleen voor mensen, niet voor dieren. Ja, dus. Uh, pff, het is inderdaad. Uh, ja. Het is natuurlijk grappig, het is ook grappig op deze. Maar het is natuurlijk wel triest dat er zoveel onrecht is en dat ze dat ze. Ja, het is ook wel denk ik een manier om, om een recht te wijnzen. Dus ze gaan, gaan nou, uh, iedereen die dit leest en die, die niets van de maatschappij weet en die ziet de rechters zich be be bezig met de auteursrechten van een, een wilde kuifmakaak. Die denkt natuurlijk van, nou dan hebben ze al het andere al goed geregeld. Dan is het echt, uh, die, die maatschappij is dan helemaal helemaal beperkt. Er zijn alleen nog rechtszaken tot de hoge rechtshof over de auteursrechten van een aap. Uh, maar dat is natuurlijk de suggestie die gewekt wordt. Waar werkelijkheid ja, is, er, is er gewoon enorm veel onrecht. Uh, en daar kan je recht niet halen bij die rechtbank. Maar ja, hier kunnen ze, hier kunnen ze zich lekker mee weten gaan. Alleen die, uh, die fotograaf zelf al, zijn hele leven was vermoest ja, hè, door die ja, rechtszaak. Ja, die man die had zelfs zoiets van, nou ik, uh, ik hang mijn uh, fotocamera maar in de wil, ik stop er gewoon helemaal mee. Ja, dit soort organisaties hebben enorm veel geld ook om dit soort belachelijke rechtszaak tot, helemaal, uh, ja, tot het laatste beroep door te voeren. En ja, het is, het is ook niet hun eigen geld. En uh, ja, het is wel steun voor die fotograaf. Maar ja, goed, ik hoop dat hij hierna nou, gewoon weer zijn oude beroep gaat uh, oppikken. Uh, ja, het waren toch een leuke foto's. Yeah. Ja, het is leuk gedaan, ja. Zeker. Uh, uh, nee, goed. Nou, daar dus zijn we nu wel aan het einde van het programma toegekomen. En uh, ja, dan wens ik iedereen uh, die geluisterd heeft als zover nog een uh, hele vrolijke en vooral heel erg uh, vrije week toe. En uiteraard wil ik ook nog iedereen bedanken die uh, meegedaan heeft aan deze uitzending. En volgende week zijn er uiteraard weer, ik zou zeggen, toel de dokie.